Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Clary Polak vertelt de Unistand. In onze beschaafde wereld is de nivellering bijna voltooid. Dames en heren hebben vrijwel gelijke rechten. En ook overigens verschillen ze nog weinig van elkaar. Maar er zijn nog steeds rangen en standen. Het nu volgende verhaal over de Unistand is een schrijnende vingerwijzing. belezen luisteraars zullen weten, hebben alle volkeren zich tegenwoordig verenigd, zodat er geen oorlogen meer kunnen zijn en ook geen armoede. Want de rijke landen zorgen voor de hulpbehoefenden. Aan hongersnoden wordt een doortastend einde gemaakt. Slechte bestuurders worden ontslagen en vervolgden worden op vaderlijke wijze geholpen. Dat is natuurlijk moeilijk werk. En daarom wordt deze vereniging bestuurd door wijze lieden uit alle delen van de wereld die bijeenkomen in het paleis van de Verenigde Volkeren. Dat met een buitenlandse naam United Nations Institute of Unie genoemd wordt. Op een dag, vele jaren geleden, vond daar een belangrijke bespreking plaats. We laten de secretaris-generaal aan het woord. Er is een voorstel binnengekomen van de unagogen. Het is een plan om het gemiddelde van alle bevolkingen uit te rekenen en dat gemiddelde als toonaangevend model te nemen. Dat zal iedereen gelukkiger maken, zeggen de unagogen. Ik stel voor om daartoe de Unistand op te richten. Dit voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. ...en voor verdere bestudering voorgelegd aan nader aan te wijzen knappe kop. Niet lang daarna kwamen er geleerden uit alle delen van de wereld bijeen... ...en begonnen hun beraadslagingen. Het is echter lang niet gemakkelijk om het gemiddelde van de wereldbevolking uit te rekenen. En het voorstel deed dan ook heel wat stof opwaaien. Sommige wetenschappers meenden dat algemene armoede het gevolg zou zijn... En anderen vreesden dat het pijl te hoog zou liggen. Vooruitstrevende juicht het plan toe, behoudende keurde het af. En al spoedig had de voorzitter de bespreking niet geheel meer in de hand. Het was vooral hinderlijk dat tal van deskundigen gelijktijdig het woord voerden. En omdat ze verschillende talen spraken, waren er slechts weinig luisteraars. Zo komen wij niet verder. Er liggen vele plannen ter tafel, maar we zullen eerst tot een gemiddeld taalgebruik moeten komen. Begrippen als modaliseren en geneurgekomen komen mij onbekend voor. Vertegenwoordigers van dezelfde landstreken kunnen gemakkelijker onderling beraadslagen, denkt me. Ik stel voor om eerst plaatselijke subcommissies te benoemen. Wie daartegen is, moet gaan zitten. Er bleek niemand tegen te zijn, zodat zijn voorstel met algemene stem werd aangenomen. Volgens deze beslissing werden geleerden uit dezelfde streken... in kleine groepjes bij elkaar gebracht. En toen was het praten heel wat makkelijker. Het gaat er dus om de gemiddelde bewoner van onze streek vast te stellen. Professor Joachim Sikbok. Een standaardtype zou ik hem willen noemen. Waarom niet modaal model? Socioloog ritsel. Ik stel daarom voor om het gebied in breedtegraden te verdelen. Een diepgaande studie heeft mij namelijk overtuigd... dat de typen zich volgens de breedtes ontwikkelen... Oh, dat is in een waanzin, hoogleraar Prilowiczkowski. Men ontwikkelt zich ja niet alleen in de breedte, maar gelijkwijs in de lengte. Ja, maar... En de ganze zaak is ganz onwetenschappelijk. Ja, Ei, hoe kunt gij oordelen terwijl gij niet eens de taal van de betreffende streek spreekt? Alle talen zijn maar in een Ze zijn ja alle even zo onwetenschappelijk. En als men dan in een monstermodel vaststellen moet kan men een beter uit een kwadraatgebied vatten. Uit deze als bijspel. Daar ben ik ja zo'n twintig jaar woonachtig. Professor Oplewitskowski greep zijn veeltstiftje... en maakte met vaste hand de stad Rommeldam... met de aanpalende gebieden en ommelanden zwart. Zijn collega's sloegen het tekenwerk met gemengde gevoelens schade En er ontspon zich een bewogen beraadslaging. Maar tenslotte kwamen de geleerden toch tot een conclusie. Reeds na enkele jaren werd dit eindresultaat bij de Unieraad ingediend en de hooggeplaatste leden luisterden oplettend naar de secretaris die het hun voorlas. De wetenschap stelt dus voor om de Uniestand vast te stellen door de aarde op te delen in leefpatroonvierkanten. Daarna zullen de bewoners van ieder vierkant worden gestandardiseerd en tenslotte zal het gemiddelde worden vastgesteld van de standaardmodellen van ieder vierkant. Is dan duidelijk? Juist, dat is duidelijk. U zult begrijpen dat er heel wat werk verzet moet worden om zo ver te komen. Studeren en nog eens studeren. Vooral niets over else. Het geluk van iedereen staat op het spel. Ik stel voor om een passend gebouw beschikbaar te stellen voor de commissie die deze aangelegenheid ter hand gaat nemen... Een rustig gelegen pand van alle nodige elektronica voorzien. Vooral rustig. Afgelegen zou ik willen zeggen. Het werk moet in stilte kunnen geschieden zonder dat de media er lucht van krijgen. De media zijn onze grootste vijand. Dat zult u met mij eens zijn. Zijn wij het eens? We zijn het dus eens. Dan zal ik ertoe overgaan de uitvoering van een en ander op te dragen aan... ...bevoegde deskundigen. Dat gebeurde. Ergens in de bergen werd een geschikte plek gevonden... ...voor het op te richten Unistandgebouw. En niet lang daarna verrezen daar de eerste betonblokken. Geruime tijd vond het werk ongestoord voortgang. Maar toen verschenen er toeschouwers. Het waren de heren Krylov en Schauvel, Vertegenwoordigers van enige landen... ...die de rapporten over de Unistand hadden ingekeken... Ik weet het niet. Een standaard persoon in ieder leefpatroon vierkant... ...mijn land is groot en er zouden dus heel wat leefpatroon vierkanten in voorkomen. Stel je voor, dat zou aanleiding tot denken kunnen geven, tot ontevredenheid zelfs. Ik zal mijn regering moeten aanraden te protesteren. Nu, u het echt? Ik ben het met u eens. Mijn land is maar klein. Het zou dus gelijk geschakeld worden met een deel van het buitenland. En dat is te gek. Trouwens, die hele Unistan staat nergens tegen... Wanneer ik het inkomen van een afwas heb, vergelijk met dat van een staatssecretaris en ik ga het gemiddelde na. En nu praat ik nog niet eens over het gemiddelde kleding. Iedereen is in uniform. Stel je voor. Mooi, mooi. Wij protesteren. Och ja, door samenwerking komen de naties tot elkaar. Hè? Zo kwam het dat de Unieraad enige maanden later werd opgeschrikt door een geschrift dat de secretaris ontvangen had. Er is verschil van mening over de uniestand stand gerezen. Enige regeringen hebben tegen de instelling van dat lichaam geprotesteerd. De uniestand, stand Wat is dat? Dat hebben we hier uitgebreid besproken en unaniem aangenomen afgevaardigd eraf. Het is het plan om de aarde op te delen in leefpatroon-vierkanten. Daarna zullen de bewoners van ieder vierkant worden gestandardiseerd. Wat een onzinnig plan. Ook ik ben er tegen. Oh. Maar omdat het al aangenomen is, stel ik voor om het op een laagpietje te zetten. Op een laagpietje? In dat geval kunnen we de behandeling het beste opdragen aan dokter Anders Duttukker. Dit voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen... en de afgevaardigde RAF ging hem de opdracht overbrengen. Het is een hele reis. De heer Duttukker werkt in het zoeteraan. Wat is het voor iemand... Is hij betrouwbaar en voorzichtig, toch niet van dat overijlde? Hij werkt aan een standaardwerk, Zwerelds mogelijke vrede, heet het. Klinkt goed. Nadat dokter Anders Duttukker was aangesteld als hoofdsomnolent van het Unistan-project, pakte hij zijn taak met grote voortvarendheid aan. Reeds in de loop van het volgend jaar vertrok hij met de kandidaat Soestoezel per helikopter naar de bergen waar het Unistandgebouw was opgetrokken. Daar vloot een kille wind om de rotsen. En de beide geleerden huiverden toen ze zich vermoeid naar de ingang begaven. Dat was een... Uh, een uitputtende reis. Maar gelukkig is het niet ver meer. De stoep heeft... Uh, ...heeft drie treden. Drie treden, maar... ...het gebouw is zo... ...hoog... ...hoog... ...dat zal heel wat geklim geven. Uh, we werken in de kelder. De hoogte is voor de... ...de toekomst. Dit project moet groeien. Voorlopig blijven we beneden. Hm? Uit die buizen komen de papieren, de voorstellen en de, uh, de rapporten en de verslagen. Ja, dat is ons werk. Mm. Oh, en kijk, daar staan de rustbanken. Daarop zou ik kunnen nadenken over mijn boek, over de, de vredesmogelijkheden. Zware taak, zoestoezel. Een zware taak, maar wel uh, boeiend. Ja, ja... Maar hoe moet het met al die papieren? Als er veel komen, hoe staat het dan met onze... Met onze rust? En hoe is het met de verwarming? En met de luchtconditionering? Dan maak je geen zorgen. Alles is automatisch. Het opbergen van de, de papieren, De verwarming. De luchtconditionering. Alles. Computers. Hier is olie voor jaren. Urgentie, weet je. Alles gaat vanzelf. Dat spreekt. Anders zouden we geen, uh, geen rust hebben. Hm? Uitgeput door het vele praten, ontdeed hij zich van zijn overjas. Zodat hij in zijn werkhalsop kwam te staan. Maar voordat hij zijn hoofddeksel had kunnen afzetten, stortte er reeds een bundel papier in het daartoe bestemde opvangapparaat. Alles automatisch, jawel. Maar het maakt zo'n lawaai. En ik slaap zo, zo licht. Het zal wel wennen. Hm. Als geleerde moet men alles over hebben voor de wetenschap. En die heeft hier zijn hoogtepunt bereikt. Mijn waarde... Uh, soesdoezel. Hm. Kijk, daar komt ons eten. De detector heeft onze komst al doorgegeven aan... Uh, de... voor Eten en dan een beetje rusten. Gaat u maar aan uw standaard werk over de mogelijke vrede werken. Ik zal wel een oogje in het zeil houden. De heer Soussel hield woord. Terwijl zijn meerdere de mogelijke vrede compileerden, ...begaf hij zich naar de automatische papieropvanger... ...toen het apparaat een storing vertoonde ...en de paparazzen zich over de grond begonnen te verspreiden. Als geleerde moet men alles over hebben voor zo'n belangrijk project. Eens kijken. Bevinding van de onderzoekscommissie Keut, tussentijdse rapporten, adviezen, suggestie van Fai. Mm -hmm. Zal het keurig laten liggen dan beschadigt het nee, niet. Dat deed hij. En er gingen enige jaren voorbij waarin de buizen in het Unistandcentrum tekenen van metaalmoeheid begonnen te vertonen. De lichtbronnen werden er matter en er vestigde zich een kolonisch spin. De geleerden bleven echter op hun post en de onderzoekcommissies gingen voort met hun nuttig werk. Maar het gewone publiek merkte daar niet zoveel van. Alleen stond er eens een langstrekkende reiziger stil om een bevreemde blik op de eenzame wolkenkrabber te werpen. Men bouwt tegenwoordig, maar raak. Wie gaat nu in de zwarte bergen in een flat wonen? Nieuwbouw is toch maar niets, Joost. Ik zag vanmiddag in de bergen een modern flatgebouw staan. Dat helemaal afgebrokkeld was. Betreurenswaardig. Ja. Maar oude gebouwen moeten ook onderhouden worden met goed vinden. Deze muur bijvoorbeeld heeft last van ontkalking, als ik me zo mag uitdrukken. Het dwarrelt naar beneden als ik zo vrij mag zijn. En in de zijkamer loopt een barst door de zoldering van de deur naar... Het... Onzeen, door een slot als bommelstein lopen alleen maar barsten als men er ruw tegen aanslaat bij het schoonmaken, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is een huis van natuurstenen en onverwoestbaar eikenhout zodat het mij tegen de borst stuitte als er verdachtmakingen rondgestrooid worden. Geef me liever mijn port waar ik behoefte aan heb na een lange wandelrit. Zeer wel, heer Olivier. Ah. Toen de bediende het dienblad met de bestelling naar heer Bommel droeg... gebeurde er iets onvoorziens. Een stuk pleister maakte zich van het plafond los. En kletterde in de gevraagde drank. Die daardoor lelijk gemorst ja. werd. Ja. Kan je niet uitkijken, Joost? Moet ik dan alles zelf doen? D dit is kalk en het We... viel uit het plafond, met uw permissie. Oh. Er loopt een barst van de deur naar het raam, had ik willen zeggen. Oude gebouwen zoals dit moeten geregeld worden nagekeken... anders kunnen ze niet worden schoongehouden. En bovendien lopen ja. ze het gevaar om in elkaar te starten. Ja. Als ik zo vrijmoedig mag... Het is mooi. Bommelstein is niet oud. Het is antiek, bedoel ik. Ijzersterk, zodat er geen barsten in kunnen zitten. Je houdt het plafond niet schoon en daardoor dwaalt er stof in mijn belege port. Het is een schande. Zeer wel, heer Olivier. Ja, maar wacht even, ik ben nog niet uitgepraat. De brutaliteit van het personeel tegenwoordig. Het is heel slecht voor mijn bloeddruk, zodat mijn hoofd klopt. Maar daar denkt hij niet aan. De dichtslaande deur had opnieuw een stuk van de zoldering losgemaakt. Ja. En dat trok heer Olly vol op de schede. Oh. Oh. Zo, dat het hem vreemd te moeder werd en hij door de knieën zakte. Een ogenblik bleef hij verwaarloosd op de grond zitten. Maar toen keerde Joost op zijn schreden terug. Uh, hebt u geklopt, mevrouw? Uh, in, in, in, in, in, in, in, integendeel, ik, ik ben geklopt. Het, het is mijn bloeddruk, bedoel ik, doordat jij zo ongemanierd met de deur gooide. Uh, met uw welnemen liet ik me even gaan. Ja. Maar het is geen bloeddruk... Het is de scheur van het raam naar de deur. Als ik u daar attent op mag maken. Nou, geen wonder dat er een scheur loopt als jij met de deuren smeet. Dit is een teer antiek gebouw dat voorzichtig behandeld moet worden. Hoe vaak moet ik dat nog herhalen? Waarom heb je er niet een geschoold iemand bij gehaald? Om het eens na te laten kijken. Ik was reeds zo astrand om dat op te merken. Ontbied een bouwkundige, een geschoolde. Dit is een slot van stand. En dat moet het blijven. Joost voerde zijn opdracht uit. En reeds de volgende middag om vier uur... werd heer Bommel opgeschrikt door een dreun in de gang. Ja. Ondaan legde hij zijn kruiswoordpuzzel terzijde... en toen hij de deur van zijn studeervertrek opende... viel zijn blik op een onbekende... die met een houten hamer op de barst in het metselwerk sloeg. Wat, wat, wat betekent dat? Wie geeft u het recht om mijn mooie pilaar te beschadigen? Bent u de bouwkundige? Ik ben Leemseulder, de aannemer. Het is oh. niet zo best, heer. Nee. De cement in je schraagzuilen is verzand... en de gestapelde keien in de muren zijn gaan zwerven. De zaak verzakt waar je oh. bij staat. Wat jij nodig hebt, is een goede restauratie. Van je fundament tot je nog, zou ik zo zeggen. Dat kan niet. Dit is een voorvaardelijk kasteel... dat dat opgeknapt is toen ik het kocht. Echt antiek, bedoel ik. En ik heb kosten nog moeite gespaard om het te vervraaien... Net wat ik dacht. Hoog tijd om hier eens aan te pakken, dacht ik. Ik zal een begroting maken waar je niet van moet schrikken. Ik waarschuw maar vast. Maar ik gebruik eerste klas materiaal. gemastiekte bevloering, plastico draagmeren, vliegende gevels en steunmuurtjes. We moeten trouwens ook wat aan die pinakels van je doen, maar dat spreekt. Dus nam de restauratie van slot Bommelstein een aanvang. Er werden stellages opgericht... Het eens zo fraaie gazon werd overdekt met stenen en andere nuttige materialen. En de stille zomerlucht daverde van de werkgeluiden, zodat heer Bommel rust nog duur had. Bekommerd stond hij op een morgen naar de bezigheden te kijken, toen hij werd opgeschrikt door een artieste kantkleer, die achter hem genaderd was. Gaat ge uw ruïne bewoonbaar maken, namissen? Eh bien... Het is natuurlijk uw zaak, maar dit kanaal ver ver veroorzaakt wel een geluidsoverlast die mij onaangenaam treft. Uh, mij ook, maar men moet uh, iets over hebben voor een uh, bouwwerk van stand. De gemeente... de gemeente heeft toch al zo weinig monumenten. Harpu! Hm. Het waren beter deze bol wat de grond gelijk te maken en er iets goeds voor in de plaats te zetten. Maar ja! Dat kost wat. Oh, geld speelt geen rol. En zeker niet wanneer het een erfstuk der vaderen betreft... dat ik na mijn dood aan de stad zal nalaten als museum. Zodat men zal kunnen zien hoe een heer van stand geleefd heeft. Ik zie dat u aan het verbouwen bent. Ja, en ik hoor daar dat het een antiek gebouw betreft. Zijn de vergunningen en bescheiden voor de verbouwing in orde? Ik herinner mij niet ze gezien en gezegeld te hebben. En er zijn geen leesjes voldaan. Mag ik het bouwplan even... Nee! Wat hier gebeurt gaat niemand wat aan dat het mijn zaak is. Ja, en dat is al erg genoeg. Mijn huis is mijn kasteel, Zijn mijn goede vader altijd. En daar had ik mij aan. Zodat er nu een draagbeer op mijn vliegende pinnakels te zetten, terwijl de galmen overloopt door het lawaai. Het lawaai maakt u zelf door zo te schreeuwen. Ah, ik wil alleen maar weten met welk recht u veranderingen aanbrengt in een pand dat waarschijnlijk op de monumenten. Nee, ik schreeuw oh. niet! Ik heb alle recht bedoel ik! Het recht van een heer! Heerlijkheidsrechten, uh, die zijn afgeschaft. Volgens de wettelijke beschikking van het jaar. Dat moet ik even ja, opzoeken. Doet u dat? Hier zal diende gevolgen rekening moeten worden gehouden met een bevel tot afbraak van het gewijzigde zonder vergunning. Mm. En behoudens de mogelijkheid dat de personele lasten aanzienlijk zullen stijgen ja, ja, ja. door deze verbouwing. Ja, ja. Goedemiddag. Oh, wat een wereld. Hoe kan een heer van stand daarin leven terwijl zijn rechten zijn afgeschaft, zodat hij afgebroken kan worden zonder vergunning? Maar ik neem het niet. Een bommel vecht totdat het onderste fundament bovenkomt. En ik wil nu wel eens weten hoe lang dit geklopt en gehamer nog duurt. Ik begin genoeg van de verbouwing te krijgen. Waar is heer Leemzulder? Ah, daar bent u. Toevallig. Ik zocht u net. We zijn klaargekomen met het eerste gedeelte van de binnengang. En u moet toch eens even komen kijken ja, hoe zeker. knap het ontlastingsgewelf getoogd is. Hm? Weggestoken uitsprongen. Plastiek cement in de timpanen en onverslijtbaar glans over de oude plafuizen. Allemaal eerste klas materiaal. Het zal u bevallen. Ja, wat hij bedoelt weet ik niet. Maar het is toch wonderlijk wat een heer allemaal bezit. En de hoofdzak is dat het mij zal bevallen. zegt u zelf. Kijk, afgebikt, zwerfkeien door cement vervangen... Oh, ja. Een laagje betoniel hm? aangebracht, hm? geplamuurd en geschuurd. Kom ja. maar. Glad als een zaadje. En als u naar nou de voorbij. Verder vond, kwam nee. hij niet. Want heer Bommel had de gang voor betreden. En omdat hij niet op het gedane vakwerk rekende, gleden zijn voeten onder hem uit. Hij maakte een lelijke tuimeling. En daar er op de spiegel van de oppervlakte niets was dat hem tegenhield, schoof hij ongeremd de hele gang door. Totdat hij met een klap tegen het kastje terecht kwam dat leemzulden daar voor de gezelligheid weer geplaatst had. Versucht bleef hij zitten. Maar de fraaie kandelaber die het neubels sierde verloor door de schok het evenwicht en trof hem zwaar op de schedel. Oh, zoals ik al zei, oh, glans, Lino. Ja. Dit, dit, dit, dit is een schande. Waar zijn mijn plafuizen? Wat hebt u met mijn eikenhout gedaan? Alles is verknoeid. Dit neem ik niet, bedoel ik. Ik eis mijn natuursteen terug. Zo, denk je er zo over? Hm? Die oude rommel is niet meer te krijgen. Ja. Dit is degelijke door computers gecontroleerde massaproductie. En dat was al moeilijk genoeg met al die rare maten ja. hier. Ik heb zelfs plastic en cementvuller moeten gebruiken zodat ik er eigenlijk op moet toeleggen. Ja. En dan nog praatjes ook. Je kan het me doen hier? Ik kan niets doen. Ik, ik, ik, ik zou u wat doen, bedoel ik. Maak dat u wegkomt. Dit is mijn huis en dat laat ik niet verwoesten. Al moet ik er dan ook op toeleggen. Ik heb er genoeg van. Hier is de heer Dorknoper. De voorzitter van de monumentenbescherming is bij hem. Met u welnemen. De heren wensen u te spreken. Prettig dat u ons zo voortvarend te woord wilt staan. En dit is de heer Ontok, de voorzitter van de contactcommissie. Hij wil even vaststellen of deze ingrijpende verbouwing een stijlbreuk in een monument veroorzaakt. Er is mij nog niet gebleken dat Bommelstein op de monumentenlijst voorkomt. Het subsidiair zou moeten voorkomen. Ik constateer slechts de plasticering van antieke plavuizen... ...hetgeen ik een progressief morfeem zou willen noemen. Dit is een bedreiging van ambtenaren ik, ik leg, in functie. Ik leg erop de... dit, gevoegd bij de andere overtredingen, zou wel eens ernstige gevolgen kunnen hebben, meneer Ontok. Het is strafbaar. Ja, ernstige stijlbreuken in een mogelijk monument. En dan dit, Barbarij! Een voorbeeld van dreigende verkrotting. Parbleu, wat is er aan het handje? Hier is een monument aangetast. Niet zozeer van historische waarde, maar toch bepalend voor het stadsbeeld behoren tot restauratie- en renovatiebeleid, in handen van een onbevoegde... Monumenten en monumenten zijn niet hetzelfde. Men wil nog niet inzien dat het om de bewoner gaat. Volgens mij verdient de uitzetting van de huidige bewoner overweging. Daar zou de hele omgeving van opknappen. Toen Tom Poes niet veel later langs Bommelstein kwam zag hij heer Olly in grote drift een duizem door midden breken. Ja. Waarom doet u dat? Om de verbouwing. Daarom, als heer, onderhoud ik mijn huis... zodat mijn welvingen verstoken worden... terwijl ik geen stap kan doen zonder te vallen... waar allerlei ambtenaren bij staan. Ze zetten mij op de monumentenlijst zonder te vragen... en dan willen ze mij eruit zetten wegens verkrotting... nadat Joost de kalk uit het plafond heeft laten vallen... Ja, met huizen is er altijd wat. In de krant staat... Ach, wat krant. Ik bescherm mijn woning, die opgeknapt moet worden zonder dat iedereen zich ermee bemoeit. Zodat de wet mij boven het hoofd hangt. De hele wereld is tegen mij. En waarom? Omdat ik de enige heer van stand ben die er nog rondloopt. Men weet niet meer wat stand is. Nee, misschien niet. Nee. Het is ouderwets... Hm. Maar er zijn tegenwoordig ook wel leuke dingen. In de krant staat bijvoorbeeld iets over een vervallen torengebouw in de Zwarte Bergen. Ik zou daar wel eens willen kijken. Ik ben ouderwets, hè. Nou, ja. En een toren in de bergen interesseert je meer dan mijn voorvaderlijk kasteel waarin ik onderga. Mooi is dat. Een ogenblikje, Bommel. Hm? Ik kwam daarnet de heer Doorknopper tegen... en die heeft een aanklacht wegens bedreiging tegen je nou, ingediend. Okay. Dat is niet zo best. Ja, maar... maar er is oh. meer... Hier in huis schijnen overtredingen begaan te zijn op het gebied van verbouwing. En die wil ik persoonlijk even opschrijven om tot vervolging over te kunnen gaan. Begrijp je? Ik begrijp niets. Jullie met z'n allen tegen één mij eronder krijgen, bedoel ik. O, de wets, hè. Maar ik zou mijn kasteel verdedigen tegen verstoken rondbogen en Lino. Schelden maakt de zaak alleen nog maar erger. Wijs me maar rustig waar de clandestine verbouwing heeft plaatsgehaald. Ik wijs niet rustig. Ga weg, o, of ik begaan ongeluk. Goed, dan maar kwaad, schiks. Ja, Ik zal een bevel tot huiszoeking gaan verzorgen. Oh, ongeluk. De toren van een heer is vreselijk. Moet u niet zo opwinden. Ja. Laten we liever een tochtje gaan maken naar ja. de Zwarte Bergen. Dat is goed voor u. En er staat er een vervallen toren waar misschien... Nee, ik heb er genoeg van. Ik ga het hoger opzoeken. Het wordt me te veel. Ook een heer heeft zijn rechten. Iemand van mijn stand zou toch wel begrip kunnen vinden bij de hogere instanties. Bij de hoogste als het moet. Ik sta nergens meer voor. Hmm, dat wordt narigheid. Jammer. Dit is nu net een mooie avond voor een ritje. En volgens de krant weet niemand waar dat gebouw in de bergen voor dient. Alleen maar dat het een verboden toegang is. Ik had er best eens willen kijken. Maar Bommelstein is belangrijker voor die olie dan die geheimzinnige wolkenkrabber. En hij is tot alles in staat. Tompoes was niet de enige die belangstelling voor het verwaarloosde bouwwerk had. Toen de nacht gevallen was en de bergwind door de gebroken ruiten klaagde werd op de hoogvlakte waar het stond het geluid van zachte voetstappen hoorbaar. Ze werden veroorzaakt door een zekere Joris Goedbloed. Een figuur die zich graag van schelnamen bediende. Keurig. En wat het vooral zo geschikt maakt, is dat er overal verboden toegang staat. En op Gindse deur staat de naam van de bewoner, vermoed ik. Ze kijken... De Dat zal iets met de Unie te maken hebben die zo prachtig werk doet. Laten we verder gaan en onderzoeken hoe hier het heil van de wereld gediend wordt. Met behulp van een knopenhaakje verschafte hij zich toegang. En toen stond hij in een duistere ruimte. De elektriciteit werkte, want toen Joris op het daartoe dienende knopje drukte, werd er een hal zichtbaar... Het lichtschijnsel was slechts mat, want de lampen waren met stof en spinrache omvloerst. Doch het was helder genoeg om een deur te onderscheiden die onder het gewicht van een papierberg was opengebarsten. Ai, beter even op hun hoede zijn. Prudentia motto est, zoals wij onbemiddelde Latinisten zeggen. De heer Goedbloed schuivelde door de papiermassa naar binnen... ...en ontwaarde de geleerde Dutstukker en Soestoezel, ...die op rustbedden lagen te bekomen van hun vele gedachten. Eh, inderdaad. Zo te zien is de Unie een vol bedrijf. Hier is het goed toeven voor een vermoeide reiziger die aan het einde van zijn Latijn is. Hij baande zich ritselend de weg door de rapporten naar een hoek van de kelder. Daar knipte hij een lichtje aan... ...en nadat hij het zich op de papieren gemakkelijk had gemaakt... ...greep hij een voorliggend velletje om eens te kijken wat er hier eigenlijk om ging. Nee, maar... dit is een afdeling van de Verenigde Naties... waar men zich bezighoudt... met het vaststellen van de gemiddelde aardbewoner. Een tussentijds rapport van de commissie Keut... en een Poel voor Witskowski... om met kleine gebieden te beginnen. Opwaarts of nederwaarts trekken de Rommeldammer... ...om tot eener doorsnedelijker figuur te geraken. Nee, waar? Op dat moment werd zijn studie onderbroken door een stalen arm... ...die hem met een dampend bord voedsel naderde. Want het aangeknipte lampje had automatisch de keukencomputer aan het werk gezet. Het is te goed om waar te zijn. Niet alleen vind ik hier een werkkring... ...maar ook nog gratis warmte en leeftocht. In deze omgeving kan ik al mijn talenten ontplooien... zolang ik maar onopvallend en stil te werk ga. Vooral stil. U zit nu al uren op te bellen, heer Olly. Wat, wat wilt u toch? Ja. Het is al laat en er is nu toch niemand meer te bereiken. Het dient trouwens nergens toe. Stil, jonge vriend. Ik heb de hoogste instantie voor iemand van mijn stand ontdekt. Door het lezen van het telefoonboek. De Unistand. Maar... Stil, de telefoon wordt opgenomen. Hallo, met wie uh, spreek ik? Unistand. Uh, uh, wat zegt u? Uh, kunt u misschien wat harder praten? De, uh, die lijn is zo zacht en er klinkt uh, raar geritsel doorheen. U spreekt met de vicarius-generaal. Oh, met de generaal persoonlijk. Dat treft. U spreekt met Olivier B. Bommel. En ik wens me te beklagen als heer van stand. Die door iedereen wordt neergedrukt. Terwijl allerlei ambtenaren de stoepje platlopen om mijn monument te verkrotten. Zodat ik het nu hoger opzoek. Zo hoog mogelijk. Kunt u mij helpen? We zullen er meteen werk van maken, heer Bommel. U zult ervan horen. Oh, dat was de vicaris generaal. Ik wist het. Daar wordt nog aangepakt, dacht ik. En je ziet het. Ze zullen er meteen werk van maken. Ik zal er van horen, zei hij. Wat zeg je nu? Het was nog maar enkele dagen later... toen Joost s ochtends een brief binnenbracht... Een deftig schrijven. Oh. Van de Unie persoonlijk, als ik zo vrij mag wezen. Ach ja, als heer heeft men zo zijn relaties, als je begrijpt wat ik bedoel. Wanneer men hem onheus behandelt, hoeft hij maar even op te bellen... en dan... Uh... Hm. Even kijken. Oké, oh, kijk, dat is nu aardig. Ik ben in behandeling op het hoogste niveau... Mijn stand is door de uniestand onderzocht en het gemeentebestuur van Rommeldam heeft reeds richtlijnen ontvangen waaraan het zich dient te houden. Daar zal scherp op worden gelet. Hoor je dat, Joost? Joost, waar ben je? Commissaris Bas belde aan met uw goedvinden. Oh. Ik heb hem erop gewezen dat u aan het lezen was. Ja. Maar het hielp niet, heer Olivier. Zo. Nee, smoesjes helpen niet langer. Ik heb hier een bevel tot ja. huiszoeking, Bommel. Ik wil de verbouwingen constateren die je hier zonder de vereiste goedkeuring hebt aangebracht. Dat uh, zal niet gaan. Ik heb die af laten sluiten nadat ik er lelijk op viel. Oh. Ze bevielen me niet, uh, bedoel ik. We zullen zien. De politiechef stampte de kamer uit. Maar toen hij de gang een eindje gevolgd had, stond hij plotseling voor een onregelmatig gemetselde muur... Hm? die hem het voortgaan belette. Excuseer, commissaris. Heer Olivier wil die vleugel niet meer gebruiken. Het is zonde, als ik me zo mag uitdrukken. Er zijn zoveel moeite en kosten besteed en het was zulk fris werk. Gemakkelijk in het onderhoud, moet u goed vinden. Maar dat gaat zomaar niet. Nee, het was een heel werk. Ik heb heel wat stenen moeten kruien en metselen ligt ook buiten mijn competentie. Het is dat heer Olivier zo goed was bij een extra vergoeding uit te keren. Meneer Bommel heeft een schroefje los. Ach ja, een heer met relaties bij de Unie heeft zo zijn grillen. Diezelfde morgen had burgemeester Dikkerdak de ambtenaar eerste klasse dorknoper bij zich laten komen... om hem een brief van de unie te tonen. De uitgedoofde houding van de anders zo wakkere magistraat... bevreemde de beambte aanvankelijk... maar toen hij het schrijven gelezen had, verloor ook hij zijn manieren. Maar, maar dat, dat kan niet... Bommel aangewezen tot standaardburger van Rommel Dan? Iedereen moet worden opgetrokken of neergehaald tot Bommelspijl. Bevelschrift van de Uniestand. Gezien de internationale betekenis moeten er zo snel mogelijk maatregelen genomen worden. Bijzonderheden volgen. Ja, dat staat er. Maar, maar dat kan niet. Als ik aan al zijn belastingaangifte denk. Hoe kunnen we iedereen optrekken tot een dergelijke aanslag? Salarisverhogingen. Subsidies? Eregelden? Je ziet het, het moet. De naleving van het bevelschrift zal scherp worden gelet. Dat, dat staat hier. Maar, maar dat is onmogelijk. Ik persoonlijk heb niets tegen zo'n salarisverhoging... maar die zou buiten de betreffende klassen vallen. En de vakbond zou zich ernstig verzetten. En bovendien, waar moet het geld vandaan komen? Ik vraag het u. En als ik nu eens u zelf neem... Niet doen. Hoe kunnen we erop toezien dat geld voor niemand meer een rol speelt... Dat is onuitvoerbaar. Da dit is een romp. Het is de ondergang. Die bommel op de gaat uit. Hij heeft de brutaliteit gehad een muur in zijn gang te bouwen. Ik stond voor aap met die huiszoeking. Het wordt tijd om eens flink aan te pakken, burgemeester. Ik stel voor. Is, is er iets? Een, een bommelding misschien? Bommel. Die kan je beter even met rust laten, Bas. Hij is aangewezen als de standaardburger van deze gemeente. Door de Unistand. En dat is een bovenoverheidsorgaan van de Verenigde Volkeren. De Unie, je weet uh. wel. We uh, moeten uh. eerst uitzoeken wat die benoeming betekent. We moeten protest aantekenen. Er moet onmiddellijk een schrijven uitgaan. Bommel, een standaard. De postburgemeester, net binnengekomen. Hmm. Per expresse. Richtlijnen van de Unistand of zoiets. Juffrouw Treesje dacht dat u die wel zou willen hebben. De marquise de Kantekleer was bezig zijn haag in fraaie vormen te knippen... toen hij gestoord werd door het gepiep van remmen. Amis Dekkerbaak, u overvalt mij enigszins. Dit is het uur dat ik aan lichte beweging in de buitenlucht ligt te besteden. Dus... Uh... Het is dringend. Een heel onaangenaam bericht. Ik wil het u persoonlijk vertellen, voordat u het in de krant leest. Parbleu! Als u mij de onaangename berichten uit de krant wilt vertellen, staan wij hier vanavond toch? Kan het niet wachten tot we elkaar op de club treffen? Nee, dit overtreft alles. Ik heb een schrijver van de Unie ontvangen, van de Uniestand, om precies te zijn. Het betreft titels. Dat wil zeggen, de... ja, hoe kan ik het zeggen? De... Ja, het is zo, om kort te gaan, de... kijk. Volgens het Unistand besluit dienen alle titels te worden afgeschaft. Bij aanspreken of schrijven moet dame of heer worden gebruikt. Niet minder, maar ook niet meer. Uh, uh, uh, uh, huh? Wat? Heer de kantenkleren, dus voortaan. Huh? Ja, u bent niet de enige, ook ik ben getroffen. Auto's dienen te worden aangepast aan het model van Bommels voertuig. Ik zal dus afstand moeten doen van mijn dienstauto. Afvoer. Ah, W wat betekent dit? Het? het betekent dat Bommel door de uniestand is aangewezen als standaardburger van Rommeldam. Ik heb reeds een dringend protestschrijven doen uitgaan en het laatste woord is hierover nog niet gesproken, maar intussen. Ja. Zo gaat een beschaving ten onder. Stil, daar komt hij aan: de standaardburger. Met die woorden haastte hij zich naar zijn dienstauto en de markies snelde de treden van het bordes op zonder om te kijken. Toen heer Olly de plek naderde waar de beide heren hadden gestaan, had hij dan ook slechts het nakijken. Ja, dat is nu jammer. Zo zijn ze er en zo zijn ze weg. Wat is er gebeurd, heer Olly? Zijn ze bang voor u of zijn ze boos? Nee, dat kan niet. Ze kunnen alleen maar blij zijn dat ik de beschaving ga redden. Wat jij? Nee, ik denk dat ze een beetje verlegen zijn. Vooral de marquise. Heer de kantekeer, bedoel ik. Ze weten natuurlijk nog niet zo goed hoe ze zich als heren moeten gedragen. Vooral tegenover mij, die het voorbeeld is, als je begrijpt wat ik bedoel. Waarvan bent u het voorbeeld? <laughs> ja, van alles natuurlijk. Lees maar. Allemaal besluiten die de Unie stand genomen heeft nadat ik even had opgebeld. Weet je nog wel? Ik ben aangewezen als standaard. Heer van stand zijnde. Zo zie je. Steeds heb ik het hoofd boven de woelige wateren der vervlakking gehouden. Als een stil voorbeeld voor iedereen. En nu is het officieel vastgesteld door de hoogste instantie. Zodat ik eindelijk mijn idealen kan gaan uitdragen. Hier ligt een mooie taak. Zegt nu zij. Hm? Welke idealen? De diepe en hoogstaande en auto's en zo. Je bent er nog wat jong voor, zodat je dat zult zien. Auto's. Auto's gaan keuren, zei de burgemeester. Terwijl ik niet eens genoeg manschappen heb om schuin parkeerders op de bond te slingeren. Het wordt me te veel, meneer Dorknoper... U bent niet de enige. Denk eens aan mij. Ik zal alle belastingplichtigen moeten aanschrijven als dame of heer. Het idee. Deze Uniestandbesluiten zijn in tegenspraak met de gemeenteverordeningen. Met name de artikelen 592 en 673 d tot q. Nou, die kunnen we wel vergeten. Ik voor mij ga vast maar eens beginnen met kleding- en automobielvoorschriften. Orders van de burgemeester. Dat doet maar. Ik ga proberen de bommelstandaardbehuizing in te voeren... maar het stuit mij tegen de borst. Ik zal de burgemeester vragen om opnieuw een protestbrief te schrijven. Dringend, dit keer. Voor de politie volgde er een drukke tijd omdat alle auto's aangepast moesten worden aan de bommelstandaard, werden er voorbeelden van de oude schicht gedrukt en op ruime schaal verspreid. Er waren natuurlijk veel weggebruikers die zich daar niet aan stoorden en brutaal weg in hun eigen fantasiemodellen voortreden. Maar dat kon hen duur te staan. Onverbiddelijk werden ze opgeschreven terwijl de wagens in beslag genomen werden. De straten van Rommeldam waren dan ook gevuld met getier en weggeworpen standaardvoorbeelden... terwijl het hele politiekorps op de been was om het publiek in bedwang te houden. Er waren trouwens ook wetsgetrouwen die op de bond gingen. Zo horen we nu agent Kloppers iemand op heterdaad betrappen. Uh, dit gaat niet, heer. Uw voertuig is niet rijvaardig. Dat is het toppunt. Eindelijk heb ik een rammelkast gevonden die aan jullie stomme voorschriften voldoet. Uh, duur. Maar ik heb hem gekocht omdat ik niet in mijn goede wagen mocht rijden en omdat ik voor mijn vak bij de weg moet zijn. En nu dit? Het spijt me, heer. De wielen hangen erbij en de remmen werken niet. Mag ik uw papieren even zien? Ook de ambtenaar doorknoper volgde de nieuwe voorschriften nauwlettend op. Zo bezocht hij bijvoorbeeld de aannemer Leen Zulder, die bezig was met een nieuwbouwwijk. Daar liet de beambte zijn oog over de gereedliggende materialen glijden en schudde toen afkeurend het hoofd. Dit deugt niet, meneer Leemzulder. Oh. Holle stenen en plasticool mogen niet meer gebruikt worden. Naast Uw hele bouwplan is trouwens uit de tijd. Krachtens de beschikkingen van de unie Ik ben bang dat er een beetje veranderd moet worden. Zo uit de tijd, hè? Hoe had je het dan gedacht? Een natuursteen en eikenhout. Ik raad u aan een studie van Bonnestein te gaan maken. Voortaan moeten alle huizen volgens dat model gebouwd worden. Wat krijgen we nou, Pet van Tonder, er nog eens aan toe? Ik kan het niet helpen. De heer die u daar ziet rijden, is aangewezen als standaard voor deze gemeente door een Unistandverordening. Daar is niets aan te doen. Dat zult u begrijpen. De zorgen groeien me boven het hoofd. De omschakeling van het autobestand is al erg genoeg. Met de schaarste en zo. Het nieuwe standaardmodel slort benzine. Maar de politie kan dat niet aan. En de nieuwbouw stagneert. Want als Bombelstein de gemiddelde woning is... kan niemand een huis betalen. Er is niet genoeg ruimte trouwens. Maar nu gaat Dorknoper de standaardinkomens ook nog uitrekenen. En dan ziet het er somber uit. Er zullen geweldige opslagen aan iedereen moeten worden gegeven. Nou, en zoveel geld is er niet. Om opslagen aan iedereen... Wat bedoel je? Voor bommels speelt geld geen rol en hij is de gemiddelde rommeldammer. Zo doen het. Een stad vol bommels is onmogelijk. Al laat ik de se dag en nacht draaien. Geweldige opslagen aan verslaggevers als Argus. Hoe kan dat? Waar blijven we dan de winsten? Ik denk niet aan winsten, alleen maar aan verliezen. Goedemiddag, heren. Jullie hoeven je niet aan te trekken dat ik tot modelheer benoemd ben. Ik blijf er heel gewoon onder, hoor. En jullie zullen het toch ook wel prettig vinden dat de beschaving zich van hieruit zal verspreiden. Denk eens aan, iedereen krijgt de kans een heer te worden als men mijn voorbeeld maar volgt. Een gevoelige les voor lieden die iemand van stand in een hoek drukken omdat ze hun plaats niet kennen... Ik bedoel, eh, ambtenaren en markiezen en aannemers en zo. Wat jullie, Amieses, <tossimus> oh, schijnen uit hun humeur te zijn. Maar ja, zo'n burgemeester staat natuurlijk achter zijn beambten, terwijl ik in mijn positie daarboven sta. Ze zeggen gewoon jaloers. Het is jammer, maar ik zal geduld moeten hebben. Wanneer iedereen het even goed heeft als ik, zal men mij dankbaar zijn, bedoel ik. Tegenover de kleine club was een zijstraat waarin een herenkledingwinkel gevestigd was. Deze werd gedreven door de heer Fournier, een modegevoelig ondernemer die goede zaken deed omdat hij altijd de laatste modellen voerde. Maar die middag kreeg hij een klant, een zekere Bonkers, die juist een nieuwe oude auto had moeten kopen en toen liep het mis. Weet je niks anders dan deze jassen? Daar kan ik toch zeker in je lopen, hè? Geel met rode ruiten, als je me nou het is de laatste trend, heer, voorgeschreven door de Unie, zodat het al aan zal slaan. Ze zijn zelf aangeslagen. He? Ik heb daar een wagen van vijftig jaar geleden moeten kopen, omdat het de Unie-trend is. Sleuren benzine en valt dan nog uit elkaar. Wie verzint ja. die onzin? En waar komt die trenderij vandaan? He? Dat zou ik wel eens willen weten. Ik kan het niet helpen, heer. De trendsetter is een zekere heer Bommel. Uh, en als ik me niet vergis, loopt hij dan net... Kijk, kijk, hij komt de club uit en gaat naar zijn trendauto. Dat is nou mooi, hè? Ik wil dat aanslag wel eens even regelen. Als heren onder elkaar. En hou jij je vodden maar. Hé, hey, jij met je ruikjes. Hey? Jij met je loggenwagen. Hey. Jij bent een trendzitter, hè? <laughs> wat, wat, wat bedoelt u? Jij hebt die uh, oud-goestwagens op je geweten, hè? En nou ga je de jasje erin drukken? vriendje bij de Unie, hè? Smeergeld, hè? Nee, in tegendeel. Alles gaat beter worden... ...doordat ik een voorbeeld ben voor wie geld geen rol speelt. Ik ben de doorste heer, bedoel ik, zodat iedereen... Ik zal een doorste van jou oh, maken. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, een relletje. Opzettelijke vernieling van de oude schip oh. ...en geweldpleging op de eigenaar. Ja. Het was te verwachten, maar het is onze plicht oh. er een aan te maken. was, oh. snuf! De politiebeambten begrepen zich naar het opstootje... en met behulp van een wapenstok en kalmerende woorden... gelukte het hen oh. om de menigte te verspreken. Heer Bas, ja, ja. Oh, gelukkig. Oh, had slecht kunnen aflopen. Ik ja. ben nog nooit zo blij geweest u te zien. Ik kan niet hetzelfde zeggen. Altijd hetzelfde. Uh. En nu weer de uh. veroorzaker van een vechtpartij... Ja, maar dat was mijn schuld niet. Oh. Ik ben de standaardheer ja. en ik geef het voorbeeld. Dat weet iedereen, zodat ik... Als dat het bedoelde voorbeeld van de Unistand is, ga ik met vervroegd pensioen. Ja, ik maar... kan niet eens een bol uitschrijven. Weet jij wat jij moest doen, bommel? Nee. Jij moest stilletjes naar huis gaan oh. en je niet meer laten zien zolang jij de standaardheer bent. Anders oh. sta ik niet voor de gevolgen in. Oh. Het spijt me dat ik stoor, burgemeester. Maar ik heb hier een benadering van het gewenste gemiddelde inkomen per Rommeldammer. Wanneer we het laagste inkomen op X stellen. We... Laten we dat nu niet doen, het is allemaal al erg genoeg. Waar komt het op neer, Doorknoper? Vooral kort. Kort samengevat zou de belasting 1000% van het inkomen moeten bedragen. om van gemeentewegen de toename van het inkomen te kunnen betalen. Ik zie dat niet als haalbaar. We kunnen noodgeld gaan drukken. En met noodgeld kan men geen doorsnee huizen kopen. Als de nieuwbouw moet worden aangepast aan Bommelstein... gaat dat per pand ruw geschat 10 miljoen florijnen kosten. Terwijl de panden onbewoonbaar zullen zijn. Ze kunnen niet verwarmd worden en ook niet onderhouden... wegens materiaalschaarste. Ze kunnen niet eens worden gebouwd. Er zijn geen vaklieden. Het gaat niet langer. De orde is niet te handhaven met een oproerkraaier als modelmodel. Model. De enige oplossing die ik zie is om met vervroegd pensioen te gaan. Vervroegd pensioen, Bas? Het is ja. een alternatief, maar we komen er niet verder mee. Ik zie het niet langer. Hier kan ik niet aan meedoen. Het stuit mij tegen de borst. Deze Uniestandbesluiten zijn in tegenspraak met de artikelen 592 en 673 D tot Q. Zoals ik direct al zei. Ze kloppen niet. Juist. Ik heb het. We lijken wel gek. De Uniestand kan zoveel beweren. Ik stel voor de beschikkingen van die lui naast ons neer te leggen. We doen net alsof we niets ontvangen hebben. Maar dat gaat toch niet? Dat is tegen de orde der dingen. Alleen een protest langs de officiële kanalen. <lacht> Mijn verantwoording. Wie trekt zich iets van de Unie aan? Nou, dan. waarom wij dan wel? En van de Unie-stand spreek ik niet eens. We doen alsof ze niet bestaan. Nee. En jullie zullen zien dat we er niets van zullen horen. <lacht> Die Unie-stand zit er goed achteraan. Alle auto's lijken op de oude schicht. Heer Olly geeft wel een voorbeeld. Maar dan ben ik toch benieuwd wat er nog meer gaat gebeuren... Ik hoop dat het niet te veel is, want er komt ellende van. Heer Olli, wat is er gebeurd? En waar is uw oude schicht? In reparatie. Oh, het was heel vreselijk. Men vindt het niet leuk om een heer als voorbeeld te hebben. Zodat men mijn jas beledigd heeft terwijl men een doorsnee van de schicht maakte. Ja, ik, ik mag natuurlijk niet klagen. De Unistand neemt niet de eerste de beste voor deze functie. Nee. Nu ben ik martelaar voor een nieuwe maatschappij. D dat voel ik aan mijn bladzuren. Men kan lelijk gewond raken wanneer men een voorbeeld is. Mm -hmm, dat is zo. U moet iets voor uw idealen over hebben. Ja. Haast alle auto's die ik zag rijden lijken op de uwe. Ja. Dat, dat moet toch erg prettig zijn? Ja, erg prettig. Ach ja, ik bedoel... De oude schicht is lang zo apart niet meer... nu iedereen er een heeft. Als je begrijpt wat ik bedoel. Terwijl de heer Bommel enige dagen rust nam... en zich niet liet zien, zoals Bullebas hem had aangeraden... hernam het leven in de stad zijn gewone gang... De bedrijvige politiemacht had zich onopvallend teruggetrokken zoals het hoort. En al spoedig had het verkeer zijn normale uiterlijk dan ook weer. Zoals Brigadier Snuf vaststelde. 1 op de 12 heeft het voorgeschreven model nog maar. De burgemeester had gelijk, commissaris. Oogluikend laten passeren. Dan gaat het net als het parkeerprobleem. Het lost zich vanzelf op in een jamboel. Goed idee. Het is tegen mijn beginselen, Snuf. Voorschriften zijn voorschrift en plicht is plicht. Die moderne opvattingen groeien me boven het hoofd. Jij bent nog jong, maar ik geloof dat vervroegd pensioen voor mij toch het enige is. Dan kan ik tenminste rustig met mijn rug naar het leven gaan staan. Er waren natuurlijk meer ambtenaren die last van hun beginselen hadden. En de voornaamste daarvan was de heer Dorknoper. Op zijn weg naar kantoor kwam hij langs de nieuwbouw van aannemer Leemzeulder... ...en hij wierp er een besmuikte blik op. Oogluikend laten passeren. Het lijkt natuurlijk nergens op en het ruist tegen mijn principes in. Die aannemer zetten internationale voorschriften voor lelijkheid. En er komen moeilijkheden van. Ook al zijn ze maar van de Unie. De burgemeester heeft gemakkelijk praten. Maar de ambtelijke wegen moeten bewandeld worden. Anders loopt het slecht af. Toen heer Olly zich wat beter voelde, maakte hij op een morgen voorzichtig een kleine wandeling met Tom Poes. Het was juist het spitsuur en de hoofdweg was gevuld met nijvere lieden die zich naar hun werk spoedden. Ze hebben die oude modellen weer afgeschaft. Ja. Er rijden er nog maar een paar, ziet u wel. Uh -huh, uh -huh. Maar goed ook, het was haast allemaal oud roest ja. dat een beetje was opgeknapt. Ja. En u zult het wel prettig vinden dat de oude schicht nu weer apart is. Uh, uh, uh, prettig? Mm -hmm. uh, ik bedoel, uh, als modelheer vind ik dat iedereen iets aparts hoort te hebben. Nee, jonge vriend, het is treurig dat de politie de Unistandvoorschriften niet nakomt. Uh. Hij zweeg. Want bij het beklimmen van een heuvel had hij een aantal cementgietels in het oog gekregen. En hij bleef verstard staan. Oh, ook dat toch... Hoe durven ze? Met Bobbelsteen als voorbeeld. Ik begin te geloven dat er een samenzwering aan de gang is. Kom nu maar mee. Nee. Iedereen weet toch dat er geen echte huizen meer gebouwd kunnen worden? Ja, maar, als ik u was, zou ik het maar door de vingers zien. Ja, maar als ik dat doe, is alles voor niets geweest. De overheid lapt mij standaard aan zijn laarzen, zodat ik voor niets geleden heb. Maar ik zal ze. Uh, uh. Met de Unistand? Ja. Ah, u uh, spreekt met Olivier B. Bobbel, de standaardheer van Rommeldam, u weet wel. Ik heb ernstige klachten hè, nadat ik door afgunst gewond ben geraakt... terwijl de voorschriften aan alle kanten ontdoken worden... zodat ze de spuigaten uitlopen. Uh, mag ik het uh, hoofd even spreken? U spreekt met de secretaris-generaal. Heer Olly glimlachte gelukkig en begon zijn bezwaren breed uit te meten. Tot grote ergernis van Tom Poes... Waarom doet u dat toch? Ze kunnen daar alleen maar domme besluiten nemen en, en, en brieven schrijven. Dat hebt u toch gemerkt? Oh, oh, oh dacht je dat? Weet je wie ik daar aan de lijn had? Nee. De secretaris-generaal. En weet je wat hij zei? Er zullen onmiddellijk maatregelen genomen worden, zei hij. Hm. Hij zal een Unie-inspecteur sturen met onbeperkte volmachten. Hm. Ontduikingen van de voorschriften zullen streng gestraft worden, zei hij. Daar zullen ze van opkijken. Een bommel laat zich niet op het gemoed trappen, want daar slaat er galm uit. De volgende morgen was de ambtenaar Dorknoper op weg naar de uitgang van het stadhuis. toen hij staande werd gehouden door de burgemeester. die verwilderd uit zijn werkkamer kwam. Een ogenblikje. Een brief met de ochtendpost. Dat moet je toch even lezen. Een ramp. Wat moet ik doen? De uniestand stuurt een inspecteur naar Rommeldam. om zich van de gang van zaken op de hoogte te stellen. Daar heb je het al. Geheime ins inspecteur. Hij zal in de loop van de dag arriveren... dat dient de suite in het Hotel Royaal te worden gereserveerd. Wat moeten we doen doorknopen? Nu zal alles uitkomen. Dat komt ervan. Ik heb nog gewaarschuwd. Men moet zich nu eenmaal aan de officiële wegen en ambtelijke paarden houden. Oh. Hierin kan ik u niet helpen, burgemeester. U moet dit zelf opknappen, want tenslotte was het uw idee om te doen alsof de Unistand niet bestaat. Ik heb het geprobeerd, maar ik moet u wel zeggen dat ik er s'nachts wakker van lig. Het gaat tegen mijn natuur in. Na een dringend telefoontje werden de beste kamers in Hotel Royal voor de afgevaardigden van de Unistand in gereedheid gebracht. En de directeur stond persoonlijk klaar om hem te ontvangen. Hij hoefde niet lang te wachten, want om elf uur precies... ...trad een indrukwekkende figuur in een gegaloneerd kostuum de hal binnen... ...en trok achterloos een papier uit zijn binnenzak. Priem Bickel, geheim inspecteur in buitengewone dienst. Hier zijn mijn testimonia ondertekend door de secretaris-generaal. Er is Zonder twijfel een suite voor mij in orde gebracht? Zeker, meneer, zeker. De burgemeester heeft mij persoonlijk opgemet. Ja. Ik hoop dat u alles naar uw genoegen zult vinden. En dat u het hier naar uw zin zult hebben. Ja, laat me niet familiaar worden. Ik ben hier niet om het naar mijn zin te hebben... maar om zaken van internationaal belang te regelen. Met ijzeren hand. Als het moet. Wees zo goed om met mijn vertrekken te wezen. De beste suite die we hebben. Uitzicht op het park. Goed. Bloemen. Attent. Van wie zijn ze? Van het gemeentebestuur, met de hoop dat u alles naar uw genoegen zult vinden. Dat staat op het kaartje. Om kwart over elf werd de komst van de burgemeester aangekondigd, en even later betrad deze enigszins bedremmeld de suite. Inspecteur Priembikkel zat ontspannen op de sofa en knikte hem minzaam toe. Bedankt voor uw boeket. Maar als u denkt dat u mij met geschenk weer kunt maken, vergist u zich. Ik inspecteer. Met ijsbre hand, als het moet. Een aardige model die u dreigt. De geel met rode ruit, ik was verbaasd dat het hotelpersoneel zich daaraan onttrekt. Acht het zich te goed voor de standaard? Äh, uh, een euh, vergissing. <t hundred> Men, het moet nog even wennen. Ja, maar, ja, ja. ja, goed, gaat u zitten. We zullen zien en ik zal mijn bevindingen noteren. Ter zake, ik ben tot staande voet met mijn inspectie te beginnen en ik verwacht van u een dienstauto met chauffeur. K kunt u niet beter eerst een dagje rust nemen? Na uw reis zult u wel vermoeid zijn. Een, een dienstauto hebben we eigenlijk niet meer. Alle voertuigen zijn aangepast aan de modelauto, weet u wel. De oude schicht, zoals een eigenaar hem noemt. Ik ben geen rommeldammer, ik hoef dus geen schichtmodel te gebruiken. Uw oude wagen is mij goed genoeg aan rust nemen. Wij van nu niet stand. Ik geen rust. Relaxus is in famia est, zoals wij geheime inspecteurs zeggen. De inspectie dult geen uitstel. Heer Bommel stond gemelijk over zijn muurtje geleund en trachtte na te denken. toen hij de dienstauto van de burgemeester de weg op zag komen. Alweer geen oude schichtmodel. Het is wel heel erg brutaal van heer Dikkerdak om zelf ook de Uniewet te ontduiken. Hoewel, aan de andere kant. U moet uh, Unie-inspecteur zijn. Juist. Ah. Priem Bickel, mm. geheim inspecteur in Bartu ah. gewone Dienst, bezig hm. met inspectie. En al inspecterend wilde ik even kennis maken met de standaard hier... ...en zijn bezwaren vernemen. Dat is nog eens aanpakken. Ik was net bezig met denken... ...over mijn bezwaren bedoel ik. Want het is natuurlijk heel prettig... ...een modelheer te zijn... ...wat ik altijd al was... ...als u begrijpt wat ik bedoel. Yes, zeker. Maar aan de andere kant... ...begint de oude schicht een beetje... ...gewoon te worden... En als men mij nu nog dankbaar was... Nee, men heeft mij heel lelijk behandeld. Ja, ja. Vannacht is er zelfs een steen door mijn venster geworpen... zodat de kalk uit het plafond viel... en ik nu aan het huis gekluisterd ben en niet naar buiten durf. Tut, tut, Het is erger dan ik vreesde. Kunnen we even vertrouwelijk praten? Toen ze even later in de salon zaten... vertelde heer Bommel alles wat hem als doorsneeheer overkomen was... Inspecteur Piemikkel luisterde aandachtig. Ten slotte stond hij op en begon peinzend door het vertrekte ijsberen. Dat is ernstig. Te veel onaangepaste auto's. Ja? En ik heb zelfs een betonnen wijk in ja. Amwal gezien. Men schuift de Unistand voor Schipten terzijde. Dat gaat niet. De gebruikelijke sancties zullen worden toegepast. Ja. Maar omdat je hier de standaardburger bent... <kijntijds> zijn daar voor u enkele oh. legers aan verbonden? Daar zult u wel geen bezwaar tegen hebben, denk ik. Als u deze ACTA-fabula even tekent en een cheque van 10.000 florijnen uitschrijft, uh. zal ik deze zaak voor u in orde maken. Met ijzeren hand, als het moet. Uh, uh, natuurlijk. Uh, vanzelf is veel geld. Voor een goed doel speelt het natuurlijk geen rol. Je moet het uh... ruim zien, maar toch. Sinds u standaardheer bent, speelt geld binnenkort voor niemand meer een rol. Maar u begrijpt, er zijn nee. natuurlijk kosten mee gemoeid om het zo ver te krijgen. Ja. Nadat inspecteur Priem Bikkel op inspectie was gegaan, keerde burgemeester Dikkerdak verslagen terug naar zijn werkkamer. Het was hem duidelijk dat alles nu zou uitkomen. En in zijn grote nood belde hij de Uniestand op. Het duurde lange tijd voordat hij gehoor kreeg. En toen aan de andere kant eindelijk de hoorn werd opgenomen, was hij in overspanning nabij. Dr. Ranners Dutke, dit is de Uniestand. U spreekt met de uh, burgemeester uh, Van Hommeldam, u weet wel. Ik heb uh, ik heb u geschreven, uh, protestbrieven over de standaard hier en zo. N nooit antwoord gekregen. En, nu wilde ik. Dit is de. Uh, de uni-stand. Dr. Anders de Tukken. Bezwaren kunnen schriftelijk worden. Ja, maar. worden Zullen zorgvuldig bestudeerd worden door de. Uh, de betreffende commissies. Ja, Beter maar, niet op bellen. Nee, ik. Dat is storend voor de. Oh, ik heb geen antwoord gekregen op de administratie hebben ja, maar... we het toch al zo volhandig dat we niet uh... ja gelast maar... even... slaap schriftelijk indienen in drie goede ja maar, maar de... Nes... euh, nacht mag de inspectie... hier ben ik als u mij nodig hebt kan ik u persoonlijk te woord staan ik ben dans van alles op de hoogte en ik heb een appeltje met u te schillen. mijn inspectie is zeer onbevredigend uitgevallen vreemd. Want nergens houdt men zich aan de unie stamt veel schriften Overal heb ik voertuigen opgemerkt die niets aan de eisen beantwoorden. Ook heb ik de bouw van woningen vastgesteld die niet aan de norm voldoen. Hier wordt de hand gelegd met internationale verordeningen en dat kan u niet door de vingers zien. In plaats van een burgemeester zal hier een uniecommissie moeten worden aangesteld. Dit is het einde van uw functie, waarde Heer. Is er niets aan te doen? Kan dit niet door de vingers worden gezien? Naar mijn staat van dienst. Dit is toch wel heel bitter. Met meer dan dertig jaren heb ik de gemeente te trouw gediend. opgestoken in de vaart der steden. Ja, u, u plaatst mij in een moeilijke positie. Ik vrees wel eens dat ik te gevoelig ben voor dit harde beroep. Ik zou wel iets willen doen, maar tenslotte is het hele apparaat al ingeschakeld. En mijn verwacht resultaten. Maar, het zou een kostbare geschiedenis zijn om het invoeren van de unie standaard in deze stad te stoppen. Zwijggelden dus hier, vervanging van commissie daar en reprogrammering van de computers, daar zijn duizenden mee gemoeid. Ja, ik uh, kan. Uh, ik, ik, ik zou mijn spaargeld kunnen aanspreken. Ik, ik, ik kan mijn huis en bezittingen verkopen. Het is mij alles waard wanneer u dit kunt regelen. Het hart van de Unie-inspecteur was zachter dan zijn grimmig uiterlijk deed vermoeden. Toen hij het vertrek van de magistraat verliet, speelde er zelfs een glimlach om zijn stroeve mond, terwijl hij een pas uitgeschreven cheque bekeek. Niet onbevredigend. Nu is een bezoek aan de ambtenaar eerste klasse op zijn plaats. Natuurlijk moet ik niet te lang wachten met het presenteren van deze betalingsopdrachten aan de bank. Maar men moet het goud smeden als het heet is. Met deze gedachte borg inspecteur Priembikkel het papiertje in zijn binnenzak. En nadat hij er een brief had uitgetrokken... betrad hij het vertrek waar de heer Dorknoper zijn ambacht uitoefende. Dit is een volmacht van de Unie om de belastingen te controleren. Ik ben benieuwd of de salarissen hier ter stede rits zijn opgetrokken. Op mijn inspectie kreeg ik niet de indruk... dat de gemiddelde burger het geldelijke pijl van de heer Bommel bereikt had. De volgende morgen zat heer Bommel in de natuur van zijn pijp te genieten. Oh, voor het eerst kan ik mij ontspannen... Het is heel gevaarlijk om een standaardheer te zijn, dat heb ik gemerkt. Oh. Daarom is het een veilig gevoel dat er geheim iemand achter mij staat. Is dat zo? Hebt u iets van die inspecteur gehoord? Ja, zeker, jonge vriend. Ah. Priembikkel heet hij. Het is een heel hoog iemand die direct gekomen is om krachtige maatregelen te nemen. Zo. Met harde hand als het moet. Het kostte natuurlijk wel iets, dat spreekt. Waarom spreekt dat? Hebt u hem geld gegeven? Geen geld, nee, een cheque voor de Unistand, omdat het een spoedgeval was natuurlijk. Maar geld speelt geen rol als men zorgen kan dat het voor niemand een rol meer speelt, zodat iedereen het goed zal krijgen, zegt nu zelf. Een cheque, mag ik die brieven van de Unistand eens zien? Voorzichtig ermee, maak er geen vuile vingers op. Waarom wil je die zien? Oh, voor het briefhoofd. En het is wel gek. Dit adres zou wel eens hetzelfde kunnen zijn als dat waarover de krant geschreven heeft... die vervallen wolkenkrabber in de bergen. U weet wel. Ik weet niet waar je het over hebt. En ik begrijp niet wat er gek aan is. Voor mij ligt hier een mooie taak... Dat er in stilte aan iets gewerkt wordt waarvan ik het voorbeeld ben, bedoel ik. Ja, ja. Iedereen een oude schicht en een geruite jas. Nou, ik wil er toch meer van weten. Ik heb steeds al eens naar dat gebouw willen kijken. Altijd zure opmerkingen. Als oudere en wijzere ben ik al over de oude schichten heen gestapt. En wat je met een geruite jas bedoelt, begrijp ik niet. Maar die jeugd kijkt altijd naar het lelijke, altijd opstandig. Goed hoor, ga jij maar kijken. En als je toch die kant uitgaat... dan kan je misschien mijn schicht uit de garage halen. Hij zal nu wel hersteld zijn. Tom Poes liep naar de hoofdweg. En toen hij aan de voet van de heuvel motorgeronk hoorde... bleef hij in de berm staan en stak zijn duim omhoog om een lift te krijgen. Hij trof het, want het standaardmodel auto dat er aankwam werd bestuurd door de verslaggever Argus van de Rommeldamse Courant. En die remde meteen. Je kan wel meerijden, maar je zult geduld moeten hebben als je verder wilt. Hm? Ik ben op weg naar professor Ploski. Die heeft het idee van de modaalburger ontworpen voor de Uniestand. Oh. Dat heb ik in de archieven van de krant nagezocht. Uh -huh, uh -huh. En omdat er nogal wat te doen is over die standaardheer... wil ik eens een praatje met die prof maken. Uh -huh. Dat zal de lezers interesseren. Vooral nu ze allemaal een geruite jas moeten dragen. Nou, ik niet. Maar het interesseert mij toch ook wel. Argus had gelijk. Er waren heel wat rommeldammers die er meer van wilden weten. Dat bleek zelfs op het stadhuis waar de ambtenaar Dorknoper tamelijk verwilderd bij de burgemeester binnenkwam. Ik zou wel eens willen weten wie er verantwoordelijk is voor dat standaard-idee. Het stijgt me naar de boerderknoop. En ik blijf erbij dat het in beginsel tegen alle verordeningen en voorschriften is... Als er dan geen maatregelen genomen worden naar de telefoontjes en bezwaarschriften aan de uniestand, moeten we de zaak bij de wortel aanvatten. Wat is er dan nu weer gebeurd? Het is de unie-inspecteur. Hij heeft de belastingaanslagen bekeken en hij neemt er geen genoegen mee dat er niets gedaan is. Hij wil de gemeente een Unie-boete opleggen die in de zes cijfers zal lopen. Toen Argus en Tompoes bij het laboratorium aankwamen. ...zagen ze professor Provitskowski voor de ingang staan. Met in de hand een wekkervormig voorwerp waarop een antenne gemonteerd was. Heb u een ogenblikje, Prof? Ik zag in de archieven dat u de ontwerper bent van de standaardheer. Hoe kwam u op dat idee? Dat zal de lezers interesseren. Brandstandaardheer. Ach, u zult er gemiddelde burger menen. In een zinloze voorslag des Unistandes, vele jaren hier. Ik heb op dit moment geen tijd voor zo'n waanzin. Ik ben met een vinding vindingdadig. Toch is dit erg belangrijk. De hele stad raakt ontwricht door vreemde maatregelen... nu de heer Bommel als modaalfiguur is aangesteld. De ja. heer Bommel? Men moet dan verrukt zijn om deze persoon doorsnedelijk te noemen. In de betreffelijke programmeeraanlage moet een draadlijn loswezen. En hoort u zich, daar komt mijn vinding. Goed aardig! De gassenbrenner werkt voorttuigelijk. De roer kan nog een weinig bijgesteld worden. Maar de vermissing is volkomen. Wat was dat? Een gras oh. Afstandelijk regelbaar. Ah. Maar dat is niet bij. Het handelt zich om de exogeenbindingen die ik heb samengesteld. Ah. Die... Nee, het gaat om de Uniston. Het handelt zich om de bommelprinszoon. Ik wil weten hoe die modaalburger is geworden. Dat, dat weet ik ja niet. Ik heb kans ordentelijk mijn goedachtens opgestuurd. Lang is het hier schon veel jaren. Maar waarom? Wat men met mijn voorslagen maakt, dat mijn waak niet. Ik heb wichtige dingen aan de kop en de onestand is in een waanzin. Maakt u zich voort, u. U verstoort mijn wetenschappelijke arbeid. Kom nu maar mee, Argus. Uh, van hem komen we toch niet meer te weten. Ik weet genoeg. Ik heb genoeg voor een scherp stukje over die Unistand. Misbruik van gelden voor waanzin. Al dus de bekende geleerde broer. Hoe schrijf je dat? Hmm. Ik ben nog niet veel wijzer. Alleen weet ik nu dat die Unistand echt bestaat. En dat die prof het idee werkelijk verzonnen heeft. Professor Kowitskowski was het voorval intussen alweer vergeten. En hij was geheel verdiept in de radiografische besturing van zijn grasmaaier... ...toen Commissaris Bas het terrein betrad. <tieden> Gans schön, zeer fijn, regelbaar. Op Spritzig-Zeltersholmer. Dit is de losing des petroleumproblemes. Een ogenblik, meneer. Ik wil een paar inlichtingen hebben over de Unistand. Ja. De burgemeester wenst te weten of u daar het idee van Bommel als gemiddelde burger hebt voorgesteld. En, en zo ja, waarom? En zo nee, wie dan? Verder kwam hij niet, want hij werd onderschept door de passerende maaimachine. Gaat u uit de baan, bitte. Ik weet het niet. De Oenistand is mij gelijk geldig. Men maakt daar waanzin. En ik maak hier de reddingsmachine der akkerbouw en bezocht. Inderdaad, Doorknoper. Ik heb Bas naar die prof gestuurd voor navraag. Maar intussen zitten we met die boete van zes cijfers. Inderdaad. Daarom heb ik besloten een beroep op de bevolking te doen. Vrijwillige giften of anders een bijzondere belasting. Je ja. heb aanplakt laten drukken. Actie, bommelstand. Ja, ik heb zelfs overwogen die boete door bommel te laten betalen. En dan is zijn stand er tegen niet verleerd. Maar ja, dat is tegen de wet. Het is allemaal tegen de wet. Onze verordeningen en regels worden voorbijgezien. Artikel 592 zegt heel duidelijk. Er is iets niet in orde en daarom ga ik een bezoek aan die Uniestand brengen. Ik wil die baas van die inspecteur wel eens spreken. De deur van de burgemeesterskamer stond nog steeds open. En daarom werden zijn woorden opgevangen door Unie-inspecteur Piembikkel, die juist op het punt stond om binnen te treden. Maar dat deed hij niet. Hij draaide zich met een ruk om en marcheerde het stadhuis weer uit... naar de wachtende dienstauto. Ik moet onverwijld naar het unie chauffeur. Tussen de gaaien en de marmosettes zijn onlusten uitgebroken... die ik even moet bedwingen. Maar eerst moet ik een paar inkopen doen. Breng mij naar een eerste klas kostumier. Vlegaag. De inspecteur stapte in en de wagen zoefde weg, zodoende Tompoes passerend. Die schonk er weinig aandacht aan, want hij was op weg om de oude schicht uit de herstelplaats te halen. En bovendien viel zijn blik juist op een biljet dat op de muur werd geplakt. Hij bleef staan en las het met een bezorgdheid die door andere voorbijgangers gedeeld werd. Wat staat daar, knaap? Uh, ik, ik heb mijn leesboek vergeten. Het is een oproep aan de bevolking. De Uniestand heeft de stad een hoge boete opgelegd omdat de voorschriften niet worden opgevolgd. De burgemeester vraagt vrijwillige giften van iedereen, anders gaat hij een extra belasting heffen. Actie bommelstand noemt hij het. Ik heb de voorschriften wel opgevolgd. Deze jas. Dan moesten die bommen flamberen? Wat verbult die protsen zich eigenlijk? Je doet alsof dat aanhaken van de tuin je vermoeit Joost. Nieuw een voorbeeld aan mij. Ik heb een hele tijd gelopen zonder iets anders te eten... dan een hapje in de Gouden Karper... zodat ik aan het einde van mijn krachten ben. Het is niet zozeer vermoeidheid, heer Olivier. Hm? Maar de heer Grootgrut kwam net langs... en die vertelde dat er een extra belasting zal worden geheven... met uw goedvinden. Als boete voor het niet opvolgen van uw voorbeeld. Zoiets is schokkend voor een eenvoudig persoon van mijn professie... die uw voorbeeld nooit zal navolgen... Ook al zou je het kunnen, als u mij toestaat. Extra belasting? Boete? Dat heb ik nooit bedoeld. In ik bedoelde alleen maar dat iedereen het prettig zou hebben... zonder mijn huis en mijn goede naam te verkrotten, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zal daar werk van maken, Joost. Maak je maar niet ongerust. Alleen zou ik wel willen dat Tom Poes de oude schicht nu is teruggebracht van de herstelplaats. Al dat lopen is erg vermoeiend, zodat ik nu wel een verversing wil hebben. Maar Tom Poes moest erg lang wachten omdat de monteur nog bezig was met het pedaal dat uit de koppeling gevallen was. Het werd dan ook al laat in de middag voordat hij weg kon rijden om de Unistand te gaan zoeken. Toen hij eindelijk de bergen bereikte was de zon reeds ondergegaan. Maar in het licht van de laatste stralen was een hooggebouw zichtbaar. En Tom Poes stelde tevreden vast dat dit hetzelfde was als hij in de krant gezien had. Het zag er vervallen uit en er zaten lelijke gaten in het cement. Maar verlaten was het niet, want toen hij het voorplein opreed, zag hij daar de dienstauto met chauffeur van de burgemeester staan. Die heb ik vanmiddag voor het stadhuis gezien. Zou dikker dak hier zijn? Maar die rijdt vast in een standaardwagen sinds de Unistand-inspecteur er is. Zou die soms? Uh, wacht even. Uh, heb jij die inspecteur Priembikkel hierheen gebracht? Uh, zeker. D dit is toch zijn kantoor? Ik wil graag zijn handtekening hebben. Oh. Maar het is moeilijk om hem te pakken te krijgen. Ja, zo iemand heeft het druk. Hm. Dat is vreemd. Ineens gaat het licht aan in het gebouw. Maar misschien werken ze in dag- en nachtploegen. We zullen zien. Het was geen nachtploeg die aan het werk ging... ...maar niemand anders dan inspecteur Primrikkel persoonlijk. Hij stond in de controlekamer... ...waar hij zich gedurende zijn verblijf vertrouwd had gemaakt met de apparatuur... ...en haalde enige hendeltjes over. Het wordt tijd om ook de rest van het paleis in te schakelen. Er kan tenslotte geen gast als de commissaris van politie in de kelder ontvangen. Dat zouden daar werkende geleerden storen. Door het overhalen van de schakelaars kwamen ook de tv-schermpjes tot leven... En nu kreeg de inspecteur een schok. Op het scherm waarvan de verborgen camera op de ingang gericht was, zag hij Tom Poes de stoep opkomen. Kalamitas, wie hebben we daar? Die moet ik snel en afdoende behandelen voordat de politie verschijnt. Zeker kijken. Hij dacht scherp na. En toen de onverwachte bezoeker de ingang bereikte, was hij reeds aan het werk. De deur gleed geruisloos open. En Tompoes stapte een hal binnen, waar hij verwonderd om zich heen keek. Het licht van bestofte lampen wierp een faal licht op de ruimte... die door spinnenwebben en muurafval ontsierd werd. En stofwolken verwoeien in de tocht. Wie hier zonder afspraak binnentreedt, moet ondervraagd worden. Meld u bij de veiligheidsdienst... Aan einde van voorhal de trap op en wachten tot luik opengaat. Dank u. Een kale boel. En heel wat verlaten ruimtes. Maar het valt me mee dat de zaak in bedrijf schijnt te zijn. Zeker de nachtploeg. Ah, het luik waar die stem het over had. Een vreemde ingang voor een veiligheidsdienst. Zeker om het veiliger te maken. Maar het bevalt me niet helemaal. Ik kan beter voorzichtig zijn. Ga naar binnen en vraag naar veilighouder Smoesjager, dank u. Smoesjager, goed. Dat maakte een einde aan het getwijfel van Tom Poes. En met enige moeite klom hij de donkere ruimte binnen. Zijn bewegingen werden oplettend gevolgd door inspecteur Priembickel, die nog steeds voor zijn tv-schermpje stond. Dat is dat, nu het luik sluiten en de luchtverversing opvoeren. Picunia non olet. Maar wijsneuzen wel. Om die tijd wandelde heer Bommel met een beklemd gemoed door de stille avond. En als vanzelf richtte hij zijn schreden naar het huisje van zijn buurvrouw, Annemarie Doddel. Het is natuurlijk goed dat er streng wordt opgetreden. Maar met die boetes en zo is het toch niet leuk meer. Hoe licht geeft men niet de schuld aan een heer die alleen maar een mooi voorbeeld geeft. En overal alleen voor staat omdat men hem niet aardig meer vindt. Was Tom Poes er nu maar. Die is soms wel verstandig. Maar misschien dat doddeltje. Uh, mevrouw Doddel, bedoel ik. Toen Tom Poes door het luik geklommen was... bevond hij zich in een donkere ruimte waarin gezoem klonk... en waar van alle kanten buizen op uitkwamen. Daar woei een lauwe tocht uit... en van de velighouders smoesjager was geen spoor te bekennen. Hmm. Net wat ik dacht. Het deugt hier niet. Ik moet maken dat ik wegkom. Huh? Te laat. Ik ben in het luchtverversingskanaal opgesloten. Ik dacht het wel. Die inspecteur deugt niet. Hoe kom ik hier weer uit? Ik neem me niet kwalijk dat ik u zo laat stoor, mevrouw hmm. Dottel. Ja. Maar uh, Tompoes is er niet terwijl ik vol zorgen rondloop, oh. zodat ik de raad van een hoogstaande dame nodig heb, uh, die begrijpt wat er in een hier omgaat. Nou, dan moet je hier niet hmm? zijn, Olly. Ik heb zelf raad nodig. En wat je niet hebt, kan je niet geven. Als u zorgen hebt, kunt u ze gerust aan mij vertellen. Hm. Bij mij zijn ze veilig, bedoel ik. En als ik kan, zal ik u helpen. Hm. Al heb ik het zelf ook moeilijk. Mijn goede vader zei altijd... Laat die er nu maar buiten. Hm? Het is allemaal jouw schuld. Uh, ik moet unie standbelasting gaan betalen om in een kasteel te kunnen wonen. En dat wil ik helemaal niet. Uh, want ik heb het geld er niet voor. Maar het komt allemaal door jou. Door mij? Ja. Maar dat is vreselijk... Als ik dat geweten had, terwijl het helemaal mijn bedoeling niet was. Uh, waarom moet u in een kasteel wonen, mevrouw? Omdat iedereen dat moet. Iedereen moet net zo leven oh. als jij, want jij bent benoemd tot standaard hier. Ja. Daar heb je zelf op gevraagd, zei de kruidenier vanmiddag tegen me. Ja, en dat maar... betekent dat jij op de nullijn staat en dat neem ik je erg kwalijk, hoor. Uh, het het dringt nu pas tot me door hoe ernstig de toestand is. Uh. Iedereen een kasteel en ik zelf op de nullijn, mm -hmm. wat dat dan ook is. Ach, als iedereen is zoals ik ben, is er niets meer aan om een bommel te zijn. Vooral niet nu u het me nog kwalijk neemt ook. Wat dacht je? Mm -hmm. Hoe kan een vrouw alleen nu ooit het gemiddelde halen? Als u nu de enige was die in een kasteel moet wonen... Mm -hmm. Ik heb wel eens gedacht, ja? mijn huis is eigenlijk te groot voor een heer alleen, ja? denk ik soms. Ja? En als u nu, ik, ik bedoel eigenlijk, ja? uh, als wij nu eens... ah, <coughs> Ach, het is allemaal de schuld ja. van de ambtenarij die iedereen in het ongeluk start en zelf niets doet. Oh. Maar de ambtenarij was wel degelijk aan het werk... Commissaris Bas bijvoorbeeld rende op dat moment... ...voor het gebouw van de Uniestand, ...dat brokkelig vorm oprees in het licht van de koplampen. Er brandt licht. Hier wordt nog gewerkt. Goed, ik laat me niet afschepen. Met deze gedachte betrad hij de hal... ...waar een sterke wind stofwolken opjoeg... ...en met de spinnenwebben speelde. De luchtstroom bevreemde hem. Maar hij had geen tijd om zich erin te verdiepen... omdat een gedaante uit de schaduwen op hem toetrad. Nee. Vrede zij met u. Zoekt u de steun van de Unie... dan zal die u gegeven worden als u een rechtvaardiger bent. Hebt u een afspraak? Nee, ik wil de baas hier spreken. Ik weet niet of de secretaris-generaal tijd voor u heeft. Hij heeft oh. de druk met het welzijn van de wereld... en het geluk van alle bewoners... Maar ik zal kijken of hij een ogenblikje vrij heeft. Goed. Wacht daar totdat u een uitnodiging ontvangt. Mm. Maar maak het gesprek kort en bedenk dat ieder woord van u... een behoeftige van zijn steun berooft. Mm. Tempora pecunia est, zoals wij huh? unilisten zeggen. Hij verdween in een duistere gang. En nu stond de heer Bas alleen in de holle ruimte... waarin het klagen van de lauwe wind troefgeestig weerkaatst werd. De luchtverversing is op hol geslagen... En het is te zien dat het welzijn van de wereld belangrijker is dan stof afnemen. Het is hier een bende. De secretaris-generaal kan u ontvangen. Ah. Eerste gang links en door de deur aan het einde. Jij kunt toch een einde aan dat Unistand gedoe maken? Jij bent immers het voorbeeld en iedereen moet doen wat jij doet. Trouwens, jij kunt toch alles? O, oh, daar, daar... Daar had ik nog niet aan gedacht. Ja. Maar dat is natuurlijk zo. In de dag? Ik zal er een einde aan maken, ja. want geld voor kastelen gaat te ver... ...omdat het hoogstaande dames in het ongeluk stort. Gesterkt door deze gedachte stapte heer Bommel de deur uit. Maar op de drempel bleef hij geschrokken staan. Geen wonder, op de weg die langs het huisje leidde... ...was een opgewonden menigte zichtbaar die zich in de richting van Bommelstein bewoog. In het maanlicht waren knuppels en borden te zien. Wat is dat? Wat, wat zouden ze bedoelen? Ja, ze bedoelen jou. Ja? Ze gaan vast zelf een einde aan je uni standaard maken. Je bent er te laat mee. Het is echt eng hoor. Ik, ik moet zo gauw mogelijk iets doen. Ja! Binnen blijven daar! We, we kunnen niet voor uw veiligheid instaan, meneer Boman. Maar, maar de, de, de politie heeft dit relletje niet in de hand. Het oh. tekort aan manschappen nee. en de commissaris is er niet. Dat klopte. De politiechef bracht een bezoek aan het Unistandgebouw in de Bergen. Hij stond in de deuropening van een koud vertrek... waar een warme luchtstroom de lampen deed schommelen. Over de grond dwarrelden papieren en stofwolken... en achter een bureau zat een baardige gedaante in een ruim gewaad... die hem minzaam groette. Uh, gegroet, mm. o ordebewaarder van Rommeldam. Mogen de zon uw pad beschijnen... ...en mogen uw woorden als diamanten over uw lippen vloeien. Waarmee kan deze onwaardige hooggeplaatste... ...die over het lot van de wereld beschikt u van dienst zijn? Gaat u zitten. Residere familiaris est, zoals wij in het Oosten zeggen. Ik kom me over de Uniestand beklagen. Hij ging zitten. En probeerde het doel van zijn komst uit te leggen. Luister. Maar daarin werd hij ernstig gehinderd door het van de handen door het bloeien van de wind en de doorborende brillenglazen van de secretaris-generaal die met een wapperend hoofddeksel naar hem luistert. Er moet een vergissing gemaakt zijn. Wie is er op het idee gekomen om Bommel als een gemiddelde burger te beschouwen? Het is onzinnig. Onzinnig? Hoe nu? Unistandus in Salis. Dat is een belediging. Hier zal ik een aantekening van moeten maken om de hogere instanties in te lichten. Wat is dat? Wat is dat? De hoogste instanties, vrees ik. Want ze zijn ontstemd. En dat is geen wonder. Dit zou de hoogmogende ordebewaarder Bas wel eens zijn betrekking kunnen kosten. Na de waarschuwing van brigadier Snuf was heer Bommel besluiteloos in Dobbels tuintje blijven staan. Over de weg trok de menigte die dreigend zijn naam schreeuwde. Zodat het geen wonder was dat hij aarzelde. Ik, uh, ik moet iets doen. Hé, hey, orde is nu te gevaarlijk. Zo'n troep is tot alles in staat als ze boos zijn. Kom hier naar binnen, daar is het veilig. Tot alles in staat? Ja. Daarom is dit het moment om met een rustig woord bezinning te brengen. Nee. Als modelheer bedoel ik. Ik zie mijn plicht. Al is het het laatste dat ik zal doen... zodat mijn testament bij de notaris ligt. Maar ik moet die stakker zeggen dat ik het niet zo bedoeld heb. Nu commissaris Bass het ervan neemt. Maar de politiechef nam het er in het geheel niet van. Hij zat verstarpt op zijn stoel, terwijl de verwarming en het verwaaide geroep hem om de oren boeien. De secretaris-generaal was opgestaan en de zwaaiende lampen wierpen dreigende lichtjes op zijn brillenglazen. Voorlopig kunt u zich als geschorst beschouwen. Ik zal proberen de hoogste instanties mild te stemmen. ...maar ik vrees dat daarvoor een ruime bijdrage aan het Unistandfonds nodig zal zijn. Een gift aan de Unistand? Aan omkoperij doe ik niet. En wie bent u eigenlijk dat u mij kunt schortzen? Dat zult u zien. Morgenmiddag zult u op uw bureau een Unie-commissaris aantreffen... ...die met behulp van Unietroepen de orde zal herstellen. En zoals u weet, brengen die overal rust en rechtvaardige vrede. Uw tijd is om. U kunt gaan. We zullen zien. Het komt me voor dat u buiten uw boekje gaat, meneer. Zeer wel. Ga in vrede. Pax Vobiscum. Zoals wij in het oosten zeggen. Zit deze hinderlijke orde bewaker nu in een grote kast? Er is lucht genoeg voor hem, maar het is jammer dat hij niets voor een gift aan de Uni-stand voelde. Daardoor wordt de toestand een beetje gespannen. O, o, o, o, o, o, o, o, het ziet er nou uit dat ik mee moet reppen. Rumoer hem in Kaza ofwel rumoer in de kast, zoals de oude waarschuwden als er gevaar dreigde. Weg met man Intussen liep heer Olly bekommerd over de achterweg naar Bommelstein. En hoe dichter hij bij huis kwam, hoe zorgelijker hij werd. Geen wonder, op de wind dreef rauw geschreeuw van een woedende menigte nader. En achter de heuvel werd de nachtlucht gekleurd door een vreemde gloed. In het licht daarvan naderde een dravende gedaante waarin hij Joost herkende. En hij bleef beklemd staan. Wat gebeurt er? Waarom loop je zo hard? Vluchten! U moet vluchten! Men heeft Bommelstein bestormd met uw goedvinden. En men wilde mij kwaad doen... omdat men meende dat ik zo vrij was met u onder één hoedje te spelen. O, vreselijk! Bommelstein bestormd! En dat terwijl ik alleen maar een prettig leven voor iedereen wil... in een mooie omgeving bedoel ik. Wat is dat voor een licht? Men heeft een kaars in de gordijnen geworpen. De kandelaar vertoonde uw beeltenis als u mij toestaat. He? Zodoende. En nu staat de Westertoren enigszins in brand. Oh, oh, oh. U moet mij verschonen. Dit is allemaal erg betrunswaardig en ik wil gein het veegelijf redden. Oh, het is heel vreselijk. Zo gaat het dus als men een voorbeeld is voor allen. Verbrand en verlaten blijft men achter... En Tom Poes is nergens te zien. Het toeval wilde echter dat Tom Poes op dat moment weer tevoorschijn kwam. Al was het ver vandaan. Door de stormachtige luchtverversing van het Unistandgebouw... werd hij uit de luchtkoker van de secretaris-generaal geblazen... juist toen deze hoge beambte het vertrek had verlaten. Zo, daar ben ik uit. Maar wat is dat voor gevoel? Die stem ken ik. Dat is commissaris Bulle Bas. Zo te horen zit hij in die kast. Jij? Jij? Hier? Waar is die domme secretaris? Wat is het hier van bende? Ja, vuil is het hier wel. Ja. En raar ook, maar de luchtverversing werkt. Erg goed zelfs. Ik werd van de ene buis in de andere geblazen. Maar of dat een fout in de installatie was of opzet, weet ik niet zeker. Nou, ik weet wel zeker dat het opzet was om mij in die kast op te sluiten. Ik wil dit band onderzoeken. Maar het is een delicate zaak. De inspecteur was officieel aangesteld. Ik heb zijn papieren gezien. En, en, en toch lijkt het me dat er iets niet deugt. Ja, mij ook. Vooral omdat heer Bommel geld aan die inspecteur heeft gegeven. Kijk. Kijk. Microfoons. Schakelaars en beeldbuizen. Maar het interessantste is dit hier. Een handtekeningstempel en uniebriefpapier. Dat geeft te denken. Ik begin licht te zien. Ik wou dat het hier wat lichter was. Dit is zeker een opslagplaats of zo. Maar van wat? Wacht, daar brandt een lamp. Zodat ik tenminste zien kan waar deze paparazzi over gaan. Met moeite baande hij zich een weg naar de lichtbron en toen bleef hij verbaasd staan. Voor hem lagen een paar figuren tussen spinrachen en schalen vol eten die door stalen armen af en aangevoerd werden. Want door het aanknippen van de lichten werkte de automatische keuken op volle kracht zodat niemand honger hoefde te lijden. De beide rustende gedaantes zagen er dan ook wel doorvoerd uit en ze hadden geen aandacht voor de aangereikte maaltijden. Voor Tom Poes trouwens ook niet. Want ze waren in een diepe slaap gedompeld. Ja. Inspecteur Priembikkel jakkerde voort naar Rommeldam in de politiejeep van commissaris Bullebas. In het oosten begon het snel lichter te worden. En gedreven door ongerustheid haalde hij meer uit het politievoertuig dan erin zat. Zodat hij niet op de omgeving lette. Wie weet wat er nu in het Unistandgebouw gebeurt? Zo'n politiecommissaris schrikte er niet voor terug die deur open te breken en uit de kast te komen. En nu denk ik niet eens aan het baasje dat ik zo ruim van verse lucht voorzien heb. Ach, ik ben te gevoelig, dat is mijn zwak. Ik verafschuw bruut geweld en daarom behandel ik minder begaafd dan altijd met zachtheid in plaats van karate. Hij ronde een bocht in de weg en nu kwam het ropende slot Bonnenstein in het gezicht. Dat was een schok. En toen hij daar brandweer bezig zag, vergat hij zelfs even het plankgas. Ook dat nog... Het was te verwachten wie hoog van de torenblaas trekt de aandacht en wekt afgunst, maar toch. Deze aantrekkelijke zaak is lelijk uit de hand gelopen. Die miljoenen van de boetes kan ik wel vergeten. Het is al mooi als ik nog tijd heb om mijn eerlijk verdiende beloningen op te strijken. Geld had ik nu maar geld gevraagd. In plaats van die ongelukkige cheques waarvoor ik naar de bank moet. Maar het zijn grote bedragen en contant geld vragen wekt achterdocht. Het leven van een klassiek gescholen is zorgelijk. Tom Poes slaagde er met veel moeite in... een van de slapers wakker te maken... en commissaris Bas voegde zich bij hem om de ondervraging te leiden. Hoe? Hoe? Hoe? De tukker is de naam. Hm? Ik uh, uh, ben de hoofdsomnolent van het uh, Unistan-project. Wat? Ja. Hm? Ik en mijn assistent hier zijn aangewezen om... Uh, ja, Orde op de binnenkomende papieren te stellen? Ah, dat zie ik. Het is hier een puinhoop. De uniestand bevindt zich nog in een voorbereidingsstadium. Oh. De betreffende commissies zijn nog niet uh, tot uh, ja, dat... ja? We... overeenstemming gekomen. Ja, maar wie bent u? Politie. En ik wil wel eens wat meer weten over uw inspecteur Primbikkel. Primbikkel met CK. Is een CK. Nooit gehoord. Oh. Wij zijn de enige in dit gebouw. En ik heb rust nodig om me te verdiepen in uh, de denkbeeldige mogelijkheid van het bestaan van de. Uh... Maar die inspecteur! Deze slapers weten van niets. Nee, dat en ik geloof dat ik weet waar Pringbikkel is. Oh Kom mee. we moeten vlug naar de stad. Goed. Inderdaad, inspecteur Priembikkel was in Rommeldam aangekomen... en wachtte daar vol ongeduld tot het tien uur was. Maar toen de bank eindelijk openging... betrad hij het pand met afgemeten tred... en wendde zich tot een loketbediende. Ik betaal het bedragje even uit, goede vriend. En haast u, ik heb een dringende messie, elders. Kunt u het niet lezen, goede vriend? Of zit er niet genoeg in uw spaarpot? Dat is het niet, maar deze cheques zijn uitgeschreven... op naam van de Uniestand. Hebt u een volmacht of andere papieren? We moeten voorzichtig zijn, dat zult u begrijpen. Maar natuurlijk. Prudentia vindt het, zoals wij u niet over te zeggen... als we een gebied van aanslagers moeten zuiveren. Hier is mijn aanstelling, ondertekend door de secretaris-generaal. Ah, dank u. Wilt u een ogenblikje wachten? Het is nogal een groot bedrag. En ik wil graag even mijn chef raadplegen. Nou, ja, doe dat vooral. Commissaris Bas en Tom Poes... ...jakkerden in de oude schicht naar Rommeldam. En het geraas van het voertuig... ...joeg de rotschepen in hun holen. Heer Bommel, die met slepende tred over de weg liep... ...lette niet op het verkeer. Nergens een plaats om heen te gaan. Ik ben een gevaar voor mijn omgeving... ...als iemand begrijpt wat ik bedoel. En als Bommel zijnde... ...mag ik een hoogstaande dame niet in gevaar brengen... ...zodat ik maar beter in een grot kan trekken. Eenzaam en te voet. Want Tom Poes heeft de oude schicht niet gebracht... Wat ik op toch zo gevraagd had. Oh... De jonge vriend. Daar, daar ben je dan eindelijk. Ja. Maar, maar je bent te laat. Net als heer Bas die daar naast je zit. Er zijn vreselijke dingen gebeurd terwijl jullie pret maakten. Zodat ik nu... wat, wat is er gebeurd? Waar gaat u heen? Naar Spelonk in het gebergte. Nergens een plaats om heen te gaan. Bo -b -b Bommelstein is, is, is, is in brand gestoken. En het volk is tegen mij in opstand gekomen terwijl de politie niets kon doen. Zodat ik nu een gezocht iemand ben. Ik voor, voor, gevaar voor, voor, voor mijn omgeving. Als je nu begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp het. Nou. Gauw, stap in, heer Olly. Huh? We moeten zo vlug mogelijk naar de bank. Op de Rommeldamse bank was de kassier naar de hoofdkassier gegaan om hem de cheques van inspecteur Priembikkel te laten zien. Het zijn grote bedragen. Maar de handtekeningen van meneer Bommel en de burgemeester zijn in orde. En hier staat duidelijk dat die Priemwikkel door de Uniestand is aangesteld. Ja, ja. Door hen zit ik hier in een gele popjas met rode streepjes. En dan praat ik nog niet eens over de boetes die ons boven het hoofd hangen. Ik zou maar gauw betalen. Eindelijk. Dat zei het gedaan. Ik wil graag een envelopje hebben, anders strekt dit bedrag zo licht de aandacht van zwakke elementen. Wilt u het niet even natellen? Het zou wel in orde zijn. En ik heb haast, zoals ik u al verteld heb. U hebt me hier lelijk opgehouden terwijl een nu een omwenteling van de president dreigt. Halt! In naam der wet! Het is te laat! Net op tijd, je bent er gloeiend bij! Dat heb ik nu altijd als er ineens iemand achter me staat. Sinds de slag op de kloppers wijden. Onzin! Ik arresteer je wegens vrijheidsberoving van een ambtenaar in functie. En dat is niet alles. Jij bent de oplichter Joris Goedbloed... die door de Unipol gezocht wordt. Is hier ergens een veilig kamertje waarin ik je kan opsluiten? Ik moet opbellen om een versterking. Uh, het dubieuze debiteurenvertrek, dat kan op slot. Ah, okay. Kijk, om het hoekje. En jij kunt daar beter ook even in gaan, bommel. Met het oog op je eigen veiligheid. Totdat er versterking is. Daarbuiten zijn er steeds kwaadwilligen. Heer Olly gehoorzaamde zonder tegenstribbelen. Het doorgestane leed had hem afgemat en hij liet zich met een droeve zucht op de bank neer. Joris Goedbloed bleef echter staan... en keek aandachtig naar het enige venster dat de kamer rijk was. Helaas, te hoog. Wat bedoelt u? Te hoog gegrepen. Ik wilde de wereld verbeteren, maar ik heb te hoog gegrepen. Het is hard. Eenzaam en onbegrepen gaan we door het leven. Heel stilletjes, onze idealen uitdragend. Oeh, dat is mooi... Ik had het zelf kunnen zeggen. Maar uh, commissaris Bas zei daarnet dat u geen echte inspecteur bent. Het was u eigenlijk om geld te doen, uh, als u begrijpt wat ik bedoel. Ach, geld. Geld speelt voor mij geen rol. Het ging er mij om een einde aan misstanden te maken. En toen ik in u een voorbeeld zag, het voorbeeld van een heer... toen zocht ik een mogelijkheid om goed te doen. Ach, ik heb een zwak karakter en ik ben te ver gegaan, vrees ik. Een duistere kerker, dat is mijn toekomst. Ik begrijp wat u bedoelt. Ik word ook altijd verkeerd begrepen. Vooral als ik in stilte goed wil doen. Zodat ik... Uh, ik, ik zou u wel willen helpen, bedoel ik. Maar ik weet niet hoe. Ik heb me niet vergist. Nee? U bent een heer. Kijk, als u nu eens wow. onder dat raam ging staan... en als u mij dan even op uw schouders ja? liet klimmen... dan zou u iets heel moois doen. De politiechef had net bij de afdeling vaste cliëntelen zijn bureau opgebeld om versterking, toen Tom Poes opgewonden naar hem toe kwam hollen. Gauw, commissaris, in het kamertje waar u goed bloed hebt opgesloten is iets gebeurd. Ik hoorde een dof slag. We, we moeten gaan kijken. Eén enkele blik was voldoende om te zien dat het te laat was. Nee, hè? Heer Bommel lag met een bebuilde schedel op de grond naast de uniformjas van de verdwenen gevangenen. Gevlucht! Door het open raam! Daarboven! Nadat die bommel had neergeslagen, ook dat nog. Maar hij zal ons niet ontkomen. Er is een politiewagen onderweg en zijn signalement is bekend. Maar ik begrijp niet hoe hij bij dat raam kwam. Oh, het is te hoog. Oh, een vreselijke strijd. Hart tegen hart. Ja. O, op mijn hoofd bedoel oh. ik. Een slag, zodat het bij donker te moeden werd. Oh, ja. Zwart voor de ogen, als u ja. mij volgen kunt. Ja, ja. Met levensgevaar heb ik hem tegengehouden, zodat o. hij door het raam naar buiten moest springen. O, hemel. Maar hoe deed hij dat? Ja. Het is te, te hoog. En nu ben ik aan het einde van mijn krachten. Ik wil naar huis. Maak je geen zorgen. Ik heb alle wegen laten blokkeren en de oplichter is bekend. Het is de Joris ja. goed doet weer. En hij zal niet wegkomen. Maar mijn buil, die zit los. Huh? Uh, uh, mijn hoofd oh, bedoel ik. Ja, natuurlijk. Je kunt Bommel beter zo gauw mogelijk uh. naar het ziekenhuis brengen. Hij is lelijk aangeslagen lijkt. No. En ik moet aan het werk. Ik begrijp nog steeds niet hoe de schurk door dat raampje kon klimmen. L lag u toen al op de grond? Oh nee. Het ging heel gemakkelijk toen die inspecteur op mijn schouder stond. Wat? En die buil heeft hij altijd wijzigd voor voorkomende gevallen. Waarvan dit er één was. Omdat men maar al te gemakkelijk zou denken dat ik hem geholpen had. Hij heeft hem op mijn hoofd geplakt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee. Zo zie je, ik hoef niet naar een hospitaal, jonge vriend. Integendeel. Breng me maar naar uh, Hotel Royal. Dan blijf ik daar tot dat van de brand hersteld is. Hm. Ik begrijp niet waarom u die smeerlap hebt geholpen nadat hij u zo heeft beetgenomen. Jij ja, moet die inspecteur geen smeerlap noemen. Toen iedereen over mij heen liep, zodat de kroon van mijn hoofd gestoten werd, heeft hij mij uit het moeras getrokken. Hij is de enige met begrip voor een heer, bedoel ik. Mooi begrip. Door die cheque zou u heel wat geld verloren hebben. En u niet alleen. De hele stad is op kosten gejaagd. Hallo? Ja. AML Leemselder hier. Prima. Uh, uh, Bobbelstein moet in zijn oude luister hersteld worden. Oh. Uh, niet alleen de brand, maar ook de linoplastiek moet eruit. Alles moet eruit. Uh, dus eigenlijk wat wij er allemaal in hebben gedaan moet eruit. Juist, er... ja. ja. Natuursteen en eikenhout, daar houd ik van. Dat is wat u ja. wil. Dat gaat veel centjes kosten. Ja, nou ja, ik weet dat het duur is, maar ja. dat is wel belangrijk. Zo gauw mogelijk graag. Het bevalt me niet. Die jongens goedbloed is een gevaar voor zijn omgeving. En u hebt gemakkelijk praten, want voor u speelt geld geen rol. Je drijft over. Verzekering dekt de schade. Daar heb ik voor gezorgd, zodat ik niet gemakkelijk praat. Maar al die arme drommels dan. Iedereen heeft oude wagens moeten ja. aanschaffen en geruite jassen. Oh, daar en heb en... ik heus wel aan gedacht. Ik zal alle schade natuurlijk vergoeden door al die uh, auto's op te kopen of zo. Uh, dat kan ik immers doen met het geld dat ik van de verzekering krijg. Zeg nu zelf. Met de modernste hulpmiddelen heeft men de overheid op een dwaalspoor gebracht. Daardoor heeft de bevolking ernstig moeten lijden en is het stadsbestuur in een crisis geraakt. Maar door een scherpzinnige optreden van onze politie zijn de terroristen onschadelijk gemaakt en zal het recht zijn loop hebben. Bovendien heeft een bekende stadgenoot zich bereid verklaard de geleden schade te vergoeden. Alle oude automobielen kunnen bij hem tegen kostprijs worden ingeleverd, zodat niemand schade hoeft te lijden. De naam van deze edelmoedige heer is Olivier B. Bommel, aan wie we grote dank verschuldigd zijn. Die heer Olivier. Ik ben er werkelijk trots op om voor hem werkzaam te wezen als Bommelstein weer hersteld is. Maar wat zijn er toch een slechte figuren op de wereld. Altijd me zo mag uitdrukken. Ver buiten de stad liep een van deze figuren over een landweg, Terwijl hij glimlachend naar een bankbiljet keek dat hij van heer Olly gekregen had. Het is weinig na alle moeite die ik mij getroost heb. Maar genoeg om een nieuw leven te beginnen. En bovendien was het een aardige ervaring. Experia jocus est, zoals wij Latinisten zeggen. Geruime tijd later was Bommelstein weer geheel hersteld, zodat hier Olly in zijn huis kon trekken. Weliswaar werd de omtrek ontsierd door de schichtachtige wrakken die hij had aangekocht, maar dat weerhield hem hij maar niet van om een klein feestmaal te geven. Dat was toch een mooie ervaring. Heel eervol voor mij, toen de Unistand me aanwees als model hier, ja. Het was de Unistand niet, het was Joris goeddoet. Eervol, maar moeilijk, omdat niemand begreep wat ik bedoelde. Daardoor heeft men mij heel lelijk behandeld, zodat ik er zelfs een buil van heb overgehouden. Ik meen het niet zo erg, Olly. Het oh. was alleen dat dat kasteel dat me dwars zat. Och Hè? ja, begrijpelijk. Mij ook, nee. maar nu is het weer mooi, ja. zodat alles bij het oude is. Alleen zit ik met al die ja. oude auto's, waar ik geen raad mee weet... omdat daardoor de aardigheid een beetje van de oude schicht afraakt. Ja, ja. En ze waren duur, hoor. Oh. Heel duur. Oh. Geld speelt geen rol, maar uh. toch. <coughs> huh? ja? Excuseer, hier Olivier. Er is een verzamelaar van antieke auto's aan de deur... U die vraagt of u al die oude modellen aan hem wilt verkopen... Hij wil er goed voor betalen, zegt hij, met uw goedvinden. Niet lang daarna vond er een belangrijke vergadering plaats in het paleis van de Verenigde Volkeren. Aan het slot daarvan vroeg de secretaris-generaal de aandacht voor een stuk dat hij bij de afdeling onafgedane zaken had aangetroffen. Het betreft een voorstel dat enige decennia geleden is ingediend door de unagogen. Het is een plan om het gemiddelde van alle bevolkingen uit te rekenen en dat gemiddelde tot toonaangevend model te verklaren. Daardoor zal iedereen gelukkiger worden, volgens de voorstellers. En om dat te bestuderen, is in de tijd de Unistand opgericht. Ik herinner het me flauwtjes. Mm -hmm. Zijn er nog vorderingen met dat project gemaakt? Er schijnt een experiment geweest te zijn in het rayon C16... maar dat is mislukt, als ik mij niet vergis. Hier liggen alleen enige protesten van de overheid te rommeldam. Ik stel voor een commissie te benoemen... ter bestudering van deze bezwaar. Dit voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Maar omdat het benoemen van de commissie enige tijd in beslag nam... ging het verval van het Unistandgebouw ongestoord verder. Op het ogenblik duidt slechts een ruïne de plaats aan... waar het eens zo fraaie bouwwerk stond. Maar omdat de kelder en de keukens gespaard zijn gebleven... Hoeft men zich geen zorgen te maken over de hoofdsomnolent de tukker. Hij is in zijn afzondering nog steeds bezig met het bestuderen van werelds mogelijke vrede. We kunnen dus gerust zijn. MUZIEK